Een pannen is niet het einde van je plannen. Met de pechverhelping van VAB. Oh, Goedemorgen. Dag, uh, Charlotte. Hé, hey, Peter. Had jij al sneeuw? Nee, ik had nog geen sneeuw. Maar, maar als we hier nu naar buiten kijken en, en de beelden zien, dan ja, toch een beetje in Brussel. Maar ja, ik zie uh, ook al luisteraar Jan Rosseel, die heeft al een beetje hagelsneeuw rond vijf uur gestuurd. Zie. Een beetje moeilijk vast te leggen op beeld. Maar wel mooi om te zien. Maar van hoeveel, hoeveel ton? 250. Te alleen vanmorgen? Ja. Lekker bezig, lieve vrienden. Goedemorgen.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 Ja, ja, dus uh, voor alle duidelijkheid 250 ton zout gestrooid. Hé, hey, maar stel je voor maar 250 ton sneeuw. Nee, dat zou ook goed zijn. Goed bakje hoor dat. <laughs> maar, hey, goedemorgen. 4 over 6. Ja, laten we elkaar maar een beetje gek maken. Heb je ook sneeuw gezien? Of uh, heb je misschien al een laag ergens kunnen vastleggen? Deel dat gerust even in de app van Radio 2. Het kan. Madonna True Blue, en dat om 4 over 6. Ik vind het goed. Dat Madonna nog niet moest gesorteerd worden bij het PND. Waanzin. True Blue uit 1986. Goedemorgen. Hey. hey. True Blue, nog een berichtje binnengekregen van Peter van den Bossen uit Hammen. Die vraagt van, ja, waar is Kim? We maken ons een beetje zorgen. Ja, Kim, haar papa is opgenomen in het ziekenhuis een tijdje geleden. En ze wil er even zijn voor haar familie. Begrijpelijk natuurlijk. Peter van den Bossen, is dat die niet van familie trouwens? Zo kunnen, niet. Zit die daar al, is die, leeft hij nog in, uh, in familie? Ik kijk geen familie, dus ik zou het niet weten. Nee, toch even uitzoeken meteen. Ja. Goedemorgen, morgen. Peter van den Veyren. It's some kind of love, it's some kind of fire I'm already up, but you lift me higher You know I'm not wrong, you know I'm not lying We do it better, yeah we do it better, yeah I don't mind if the world spins faster The music's louder, the waves get stronger I don't mind if the world spins faster, faster, faster. Just let me take you to a met Justin Timberlake zelf en Sing Better Place uit die Trolls film. Je hoort het vol met vragen Je vindt het antwoord niet ja, en de tune van de familie. Je dus Peter van den Bossen uit de familie zit er niet meer in. Wat daar allemaal mee gebeurd is, man dat is, dat is redelijk indrukwekkend. Ja, Ja, kun je... Gezellig in de file gaan staan op dit moment al. Mona, goeiemorgen. Goedemorgen. Waar goedemorgen. staan we stil? Ja, het kan. Op de Antwerpsterring naar Gent. Daar sta je 20 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever. En goed opletten op de N31 van Zeebrugge naar Brugge in Sint-Michiels. Want daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Hey! Begint. Sowieso wel een beetje opletten. Het is vandaag 29 november, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat we aan het strooien zijn. En hoeveel ton? Al 250 ton strooisout. Damn, ja. Feen, hè? Gisteren was er heerlijk veel zon misschien, vandaag een heel klein beetje. Maar nu, let op, koud, kan glad zijn op de weg, dus let op onderweg. De laatste dag dat je een jaar lang gratis naar de cinema kan, dankzij Peter Post... Klaar staan om 20 voor 8 aan je brievenbus. Want Kenny de Postbode rijdt nog één keer uit. Deze week heeft Kenny tijd om op zijn accordeon te spelen. Doet hij echt? Ja, ik zou hem ja, wel graag eens horen spelen. Ja, ja. ja. Een feestje is. Jozef Mertens uit Kortenaak. Goedemorgen, Jozef. Goedemorgen, P. Goedemorgen, allemaal. Is daar sneeuw bij jou in de buurt? Nee, heel veel water op mijn voorhoud. Ah, spijtig. Jozef, maar even ja. tot, de, tot de essentie. Want jij weet wat er met Peter van den Bossen allemaal gebeurd is in familie. Hoe weet je dat zo goed? Ik ben verplicht om daar naar te kijken. <lacht> van je geloof? <lacht> uh, nee, van mijn uh, echtgenoten. Maar dat is ook hun geloof. Hè? Ja, dus <lacht> zolang jij gelooft in je vrouw vind ik belangrijk. Maar Jozef, ja. hoe zit het ja. nu met Peter van den Bossen? Zit hij daar nog in? Nee nee nee, hij is drie keer gestorven, twee keer in en nu is hem terug zanger bij de Romeo's. <laughs> Kijk, toch mooi dat je kan reïncarneren in zangen van de Romeo's. Dankjewel Jozef, we zijn uh... weer helemaal mee. Geniet van de dag, man.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 Could have seen just what was there and not some clearing. Oh. En Bruglia en Tobias Aguinaldo uit houdt. Jawel, die is op de fiets aan het rijden op dit moment. Oh, wow. oh mijn gevoelstemperatuur waarschijnlijk min 2 of zo. Uh, goed, maar goed ingeduffeld. Maar let vooral op, want het kan een beetje glad liggen. En hopelijk hebben ze gestrooid op die fietspaden. Niet onbelangrijk. Alles blijft maar duurder worden. En dat kunnen we missen als kiespijn. Maar dat wil niet zeggen dat je geen kiespijn meer krijgt. Daarom worden de verzekeringen van CM niet duurder...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 I got the fiber. Als Tante Ria nog vlug cadeaus wil bestellen voor de feestdagen. Fiber. Als ik onze foto's projecteer omdat opa en oma het vragen. I got the fiber. Als mijn onkel Dirk weer wil kijken naar de voetbaluitslagen. Kies een Samsung Smart TV, een laptop of een projector voor 99 euro bij een Flexpack. Info op Proximus.be. Proximus. Think Possible. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, ja vandaag veel verhalen over sneeuw en nat en dat soort dingen natuurlijk. Maar ook in de kranten verhalen over jouw factuur. Als je nu met tien mensen samen in de auto zit, wat veel is, drie ervan betalen de facturen te laat. En je schaamt je daar niet meer over, blijkbaar. Nee. Charlotte van het Nieuws, wat betekenen die cijfers? Wel, het zijn cijfers van een Europees incasso-bureau. Dat is een bedrijf dat dus schulden int. Hm. En die drie op de tien Belgen die betalen een factuur al eens te laat. En ze zeggen dat ze zich niet schamen. En de helft van de Belgen met betaalachterstand betaalt regelmatig facturen te laat. Dus het wordt een beetje een, een systemengewoonte. En, en je vindt het niet meer erg. Je, je, wordt het, of je raakt het gewoon. En de gemiddelde termijn waarop een factuur betalen is 35 dagen. Maar je moet weten, bij een gemiddeld Belgisch bedrijf moet je binnen de 24 dagen betalen. Ja, en dan als je te laat betaalt, wat dan krijg je dan? Dan kan je natuurlijk ja, een soort van boete krijgen. De regels daarover zijn wel veranderd in september dit jaar. Dus de eerste herinnering is altijd gratis. En vanaf de tweede kunnen er interesse en een schadevergoeding gevraagd worden. Maar dat bedrag moet ook wel altijd vermeld worden voor de verkoop. Dus je moet wel weten als consument waar je aan toe bent, als je iets koopt of je moet iets betalen. En je doet dat de eerste keer niet wat de gevolgen daarvan zijn. En een deurwaarder kan ook in geschakeld worden, maar alleen als er echt geen oplossing meer is. Dat is schrikken als er een voor je deur staat. Al gaat? Ja, maar de Ja... Dat had te maken met een, uh, goh, met een scheiding. Maar de, de, ja, de, de feiten zijn verjaard en het is lang geleden. Maar ik vond dat wel indrukwekkend. Ja, dat ik er plots iemand staat. ontstaat. Ja, die kwam gewoon een brief afgeven. Dat was niet om geld te innen. Gewoon zo. Van, alsjeblieft, ik ben een deurwaarder. Wow, oh man. Echt ja. waar. Heel, heel bijzonder. Ja. Maar bo, zijn er dingen die jij uh, laat liggen, facturen? Uh, nee, ik probeer eigenlijk heel stipt te betalen. Domicilieer ja, ja, je alles? Niet alles. Nee, De dingen wel. Ja, ni maar, maar, ja, niet alles. Nee, nee domicilieer. Ja, ja, het kleine raad van Tante Kaat niet doen. Ja, hè? ja, omdat je jij dan weet wat je weet. uitgeeft. Dat je dat niet doet. Hè? Nee, doe dat niet meer. Ik heb okay. al mijn meeste domicilieringen weggedaan. Okay, maar goed, uh, ik gooi het even naar jou. Je factuur, betaal jij die soms te laat? En met welke reden? Sommige mensen hebben vast een goede reden. goedemorgen morgen. En ja, nog facturennieuws. Dit is echt een dramatisch verhaal uit de Heist op de Berg, provincie Antwerpen. Daar hebben ze dus een winkel failliet verklaard, omdat ze een factuur niet betaald hebben. Ja, maar blijkbaar, die factuur hebben ze nooit gekregen. Wat is daar gebeurd? Nou, het gaat over de vier bolletjes in Heist op den Berg. Die de, vier de vier bolletjes? Dat is in de Bergstraat, denk ik zelfs. Ah, kijk, je kent de zaak. Ah. Ja, denk het wel. En daar verkopen ze chocolade en snoep. Hm. En uh, die kregen op 31 oktober telefoon van een curator die zei dat ze de winkel zouden sluiten omdat die failliet verklaard was. En dat koppelzaakvoerders, ja, die wisten gewoon van niks. Die, die vielen uit de lucht. Er zou dus een factuur van nog geen 500 euro niet betaald zijn. Die winkel was voor de rechtbank verschenen zonder dat de eigen naar Zatwisten. De deurwaarder kwam langs, de winkel werd gesloten, sloten werden zelfs veranderd. Um, ze moesten ook hun auto afgeven, bankkaart, dus echt een beslagname van van alles. Um, dan hebben ze snel een advocaat uh, ingeschakeld en dat bleek om een misverstand te gaan. Oh nee. We natuurlijk wel een pijnlijke situatie. Hè? En Het faillissement is wel ongedaan gemaakt, de winkel is opnieuw open. Uh, ja, maar Die mensen zijn wel een beetje in shock natuurlijk, want uh, ja, het is nu een heel belangrijke periode. Veel chocolade, de Sint is daar aan het langskomen om te shoppen met kerstmis eten mensen ook wel wat chocolade. Een groot voorbeeld, een voordeel tenminste natuurlijk. Vandaag op de radio geweest, de vier bolletjes in IJst op den Berg. <laughs> nee. Met een massaal staan aan. Ah, is serieus? Nee, ja. Erg, ja. Goedemorgen. Deel gerust even jouw factuurverhaal. Goeiemorgen, Goedemorgen, Peter onze van de Veyren. Hoi. Radio 2 Even leek ik niet te leven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 niet te leven maar nu leef ik beter dan ooit jij yeah, yeah. 47 uur zometeen met Charlotte en daarna Nieuws uit je buurt. Goedemorgen. Op sommige plaatsen kan het glad zijn en voor het eerst zijn de strooidiensten afgelopen nacht uitgereden. Dat gebeurde in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Er werd 250 ton zout gestrooid op wegen en fietspaden. En in de Champions League voetbal heeft Antwerp ook zijn vijfde en voorlaatste groepswedstrijd verloren tegen Sjachtar Donetsk. Antwerpen is nu helemaal zeker uitgeschakeld. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Vier verdachten van een mogelijk ontvoering met geweld in Braschaat zijn door Polen uitgeleverd aan ons land. Afgelopen zomer deden twee mannen uit Antwerpen aangifte van een ontvoering. Niet veel later werden in de zaak drie verdachten aangehouden in ons land. En nu heeft de Poolse politie nog eens vier verdachten opgepakt. Ze zouden de twee slachtoffers hebben ontvoerd en vastgehouden, vertelt Cato Belmans van het Antwerpse Parket. Ze zouden zijn vastgehouden in een gehuurd vakantiehuis in Braschaat. Maar ze werden bedreigd en ook fysiek werden toegetakeld. In dat onderzoek zijn nu vier verdachten naar voren gekomen. Dat zijn mannen tussen de 22 en de 24 jaar. Ze zijn gearresteerd in Polen en overgeleverd naar België. En daar werden ze aangehouden door de onderzoeksrichter. In Geel is het eerste Vlaamse inloophuis geopend voor vrouwen die te maken krijgen met zwangerschapsverlies. Daar kunnen ze voortaan terecht voor meer informatie over miskramen en ze kunnen er ook praten met lotgenoten. Model en actrice Astrid Koppes mocht het inloophuis in Geel openen. Zij verloor zelf twee kindjes tijdens de zwangerschap en ze is ambassadrice van een campagne rond zwangerschapsverlies. Er is weinig opvolging in de klassieke zorg, zegt Astrid Koppes. Ik heb het moeten doen met mijn man die gelukkig ...heel goed mee kon rouwen. Maar ja, als je dan voor de tweede keer zo'n zwangerschapsverlies hebt... ...dan begin je ook een enorm schuldgevoel te krijgen. En ook ten opzichte van je partner. En dat is toch iets... ...dat vond ik wel een moeilijke. En ik denk, als je daar professioneel kunt overpraten met iemand... ...of zelfs in zoiets een groep... ...dat het allemaal veel beter gaat gaan voor het verwerkingsproces... Sportvoetbalclub Antwerp is Europees uitgeschakeld. De Great Old verloor gisteren voor de vijfde opeenvolgende keer in de groepsfase van de Champions League. Het werd 1-0 tegen Shakhtar Donetsk. Die wedstrijd werd in het Duitse Hamburg gespeeld door de oorlog in Oekraïne. Supporter Peter Christianses was een van de meegereisde Antwerp-fans in Hamburg. Hij blikte net na het afluiten toch tevreden terug op de Europese campagne die de supporters mochten meemaken. We kijken er fantastisch op terug. We zijn allemaal bevroren nu, uh, alle supporters zijn uh, heel teleurgesteld. Maar we stappen ze even in de bus en uh, we rijden met de supportersclub uh, de Red Wide Lane terug naar Schoten. En we kijken vol goede moed naar de nafslaatrijden, de, de laatste galawedstrijd tegen Barcelona. En wie weet, wie weet, we blijven hopen. Hè. We blijven hopen. Uh, hoop doet leven. En uh, wie weet, zal er toch nog een appel te kerst worden. Die laatste wedstrijd tegen Barcelona wordt gespeeld op woensdag 13 december op de Bosuil. Eerst zwaar bewolkt met winterse buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. Later komen er meer opklaringen. Maar in de namiddag blijft er ook nog kans op winterse neerslag. Het wordt zo'n 5 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Ik zag José Thijs uit Riemst. Ja, die zal gaan wandelen met de hond. Rond een uur of kwart over vier. Klein laagjes sneeuwen op de wagen en sommige stukjes trottoir. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Ja, hoe is het op de weg op dit moment? Het blijft eigenlijk vrij rustig op dit moment. Dus richting Antwerpen al wat aanschuiven vanaf Massenhoven. Dat kennen we. Ook op de Antwerpse ring naar Gent. 20 minuten bij tussen Antwerpen-Oost en Linkeroever. Dan wat trager rijden op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Ekre en Antwerpen-Haven. Vertragen op de binnenring rond Brussel. Tussen Strombeek en de werken in Vilvoorde. En er staat wel een defecte vrachtwagen op de N31 van Zeebrugger. ...richting Brugge, staat hij in Sint-Michiels op de rechterijstook. Begin bij de bestelling. En wat mag het zijn? Voor sommigen altijd hetzelfde en voor anderen altijd op het laatste moment. Dat, dat mag toch met ketchups hè? Ja, sorry. Ja. Begin bij dat bouletje, voor tijdens het wachten. De korte babbel of dat ongemakkelijke lachske. Mag er zaad op? Begin bij dat eerste frietje, in de auto. Want dat smaakt altijd het best. Stem jouw favoriete frituur tot de beste van Vlaanderen en win een jaar lang gratis frieten. Download de Nieuwsblad app en stem. Nieuwsblad, begin bij ons. Zeg Aldi, kan ik mijn feestvoorraad al inslaan bij jullie? Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witloof aan je zij tijdens het winkelen. Je vindt bij ons alles voor je eindejaar eerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, een fles bubbels van Don Luciano voor de knaldi prijs van maar 2,50 euro. Ons drink je met verstand.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 Aanbod op basis van een eerste verhoogde huur van 7312 euro, inclusief BTW. Alle voorwaarden op voor.be. Goedemorgen, morgen. Jouw Goedemorgen telt voor twee. Radio. Street tonight, and the people they were dancing and to the music vibe, and the boys just the girls with the curls in their hair while the shot to men who just said,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 A song, singing, this is life, and you wake up in the morning, and you head for towards oh, the Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you of singing the songs, thinking this is life. And you wake up um, in the morning, and you head for the Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is life. And you wake up in the morning, and you head for the Where you gonna Dit is de Life, Amy met McDonald's. Ontzettend gezellige show, want vanmorgen bezoek van Bart Peters. Die is jarig morgen. En dan begint hij aan zijn echte laatste jaren voor zijn wettelijk pensioen. Goedemorgen, morgen. En vanaf morgen kun je elkaar te kopen voor zijn concerten in de Lotto Arena. Dat is volgend jaar dan Bart Peters Deluxe. En dat is ook de, de echte vriend van Sinterklaas. Oh ja, dus part. Ja, belangrijk om het er ook even over te hebben ja. straks. Nog nieuws vanmorgen, lieve mensen. Drie op de tien Belgen betalen facturen te laat en ze schamen zich daar niet voor, maar werkelijk niet. Uh, het kan ook anders natuurlijk, want we hebben bijvoorbeeld Karine Lenoir uit Rooselare. Karin, goedemorgen. Goedemorgen, Petra Charlotte. Soms komen die facturen ook gewoon zeer laat, want wat heb jij meegemaakt, of je mama tenminste? Ja, inderdaad. Uh, gisteren ging ik langs bij mijn mama op bezoek en uh, ze was zo af van haar melk. Uh, uh -huh. Omdat mijn mama nogal redelijk stipt is met facturen en haar betalingen. En het corona uh, doe ik dat voor haar in orde en houdt ze eigenlijk alles bij. Uh -huh. En gisteren uh, vertelde ze me, dat ze moet nu wat weten, ik heb een factuur van 2020 gekregen van de gemeente voor mijn poetschap. Huh? 2020, nu nog en ze heeft er nooit geen herinneringen gekregen um, dus ja, ze dacht van, van waar komt dat nu ze heeft ook contact genomen met de instantie ja, blijkbaar klopte dat en toch bleef mijn mama ongerust van dat kan niet um, en dan heb ik gevraagd van bekijk een keer, want ze houden al haar facturen bij ze heeft ook een dagboekje waar ze huh? inschrijft wat er dagelijks gebeurt huh? uh, en ja, eigenlijk had ze wel poets gehad gekregen en eigenlijk Klopt het wel, het maar, verhaal dat ze. Zo laat? Er, maar na drie jaar, nu nog een factuur krijgen. Allee, dat, dat is heel bizar. Ja. Heel bizar. Dit soort dingen, wel een goeie hoor, Karine. Als je nog zo'n verhaal hebt, lieve mensen, mail het even naar um, Consumenten, Radio 2.be, daar kunnen ze helpen. Vanaf januari is Xavier, de Consumentenman hier, en die kan je nog veel beter helpen. Karine, dankjewel voor je verhaal. Fijne ochtend nog. Ja, ook een uh, goede dag, nog taal. Da. En dan was er Canteen uh, verhelst. de Canteen, goedemorgen. Goedemorgen. Uit West-Vlaanderen in Menen. Ik vraag even aan Charlotte. Charlotte, vanaf wanneer sturen ze een deurwaarder? Als er echt geen oplossing meer te vinden is. Dus als er geen interesse meer betaald wordt schadevergoeding en zo. Ja, echt als het de, het einde nabij is. hè? gisteren heb je een deurwaarder aan de deur gehad. Ja. Ja, inderdaad. Eh, stond gisteren de een deurwaarder aan de deur? Ik vraag tegen hem... Eh, Waarom ben je hier? Ja, jullie hebben meermaals geweigerd betaling te doen. En dat gaat over een bedrag van in 2016. Nu het zit zo, wij zijn redelijk stift in betalingen. Dus uh, ik wist al zeker, ik zeg, heb je niet gemist van huis, van, hmm. van persoon. Ja, nee, kijk, ik heb nog twee weken tijd voor te betalen als het komt voor de rechtbank. Oh. En um, het oorspronkelijk bedrag was 48 euro. Dat Denk niet onoverkomelijk. En dat bedrag is nu 330 euro. Oh man. En ja, en nu? Ja, je zegt betaal betalen of je komt voor de rechtbank. zeggen ik ga niet zo, zomaar iets betalen, dan zou je niet weten over wat dat gaat. Ja. Nu hebben we gisteren al een beetje dingen opgezocht. Um, er is een ongeval gebeurd met onze wagen in ja. dat jaar. En het gaat over gerechtskosten. Maar wij zijn verzekerd voor rechtsbijstand. Wij hebben een mails waarin dat er staat, jullie moeten nooit iets betalen. Oh man. En toch komt een factuur van het jaar 2016 nu hier zo op een manier toe van... Ja, dat valt... ...van een betekende zending ontvangen of van een gewone brief voor dat bedrag vanaf 48 euro ging tot dat lang betaald zijn. Ja. Kijk, en daarom is er vanaf januari opnieuw een consumentenprogramma op Radio 2 om dit soort dingen te proberen oplossen. Ik wens je heel veel sterke kant, hè? Um, hou ons op de hoogte. Het kan via consumentenradio 2be Dankjewel om je verhaal te delen, hè, man. Da va, merci. Dag. Goed nieuws voor de fans van uh, Leopold 3. Oh ja... ...komen alle drie de Leopolden morgen naar de show. We gaan live spelen hier bij ons... Drie. en volle maan morgen live in de show met Patje en met Erik en Olivier zijn er alle drie die van Leopold en natuurlijk op ons feestje ook volgend jaar 30 maart, Het is een zaterdagavond en je hebt tijd, kaarten vind je op radio2.be en bellenprijs zal er zijn en Jodie Bernal en ook een paar hele, hele goede namen voor je allemaal de volgende weken oh ja, nu even post. ja, ik hoop dat de, de Kenny goede banden heeft vandaag. Want Peter post, die heeft iets voor jou. Maar gelukkig, hoeveel ton was er ook alweer gestrooid? 250 ton. 250 ton, dames en heren. Kunnen al iets mee doen, natuurlijk. Ja. Maar Michel maakte zich toch een beetje zorgen. Hopelijk heeft Kenny. Pijkerbanden of sneeuwkettingen op zijn bromfiets. Ja. Het is misschien nog een beetje te vroeg om aan je brievenbus te staan. Maar je kan wel een jaar lang gratis naar de cinema. Dankzij Peter Post. zodat hij je klaar staat om 20 voor 8. Maar op dit moment dan kan je hem zien in de app van Radio 2 of live op VRT. Lekker ingeduffeld. Goedemorgen, dag Kenny de Postbode. Goedemorgen iedereen. Ja, Kenny, Kenny, Kenny. Hoe zit het met je fiets? Is die speciaal ingesmeerd tegen de kou? Nee, want, nee, want hier heeft het niet gevroren. Ik herhaal, niet gevroren. Dat is misschien nee. al een kleine tip van de sluier. Ja, maar we moeten heel stil zijn, want die rust nog iemand. <lacht> Oké, okay, ook die tip nemen we mee. Zeg maar, Kenny, uh, ja, het is de laatste dag vandaag dat je rondrijdt. De laatste, ke ja, de, de laatste keer voor Radio 2, toch? Dus, uh, ja, ja dat is terug gewoon... Goed werkendag. Maar vanaf volgende week weer meer tijd om, uh, om met je accordeon te spelen. Want Charlotte, ja, ja. die het niet helemaal. Hè? Hoeveel ja, keer? Ik geloof het wel, maar ik zou het heel graag eens horen en zien. Ja. Wat voor een, uh, oh. wat voor een trekzak heb je? Ik heb Cavagnolo. Die? is dus een, uh, een met knoppen. Een knoppenakkordeon. Geen pianoklavier. Ah, oké. Okay, ja, er is wel verschil op. Dan ben ik helemaal mesie. Maar goed, vooral, um, het is daar niet aan het vriezen op dit moment. Nee, dus nee. Kijk even rond bij jou als daar niet aan het vriezen is. Dan staat hij misschien binnenkort wel bij jou. Over een uurtje, een jaar lang gratis cinema. Schrijf hem in, die brievenbus. En Peter Post, die klaar de klus. jaren tachtig en we vonden allemaal dat we in het zwart moesten rondlopen met veel te strakke broekjes en veel te puntige schoenen. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. En Charlotte en lieve luisteraar, nu hebben we toch wel iets los vergeten. Ik had het niet door. We waren toch bezig over familie en Peter van den Bos. Ja, ja, omdat hij ons gemaild had en berichtje gestuurd. Ja, en dus Gunther Levy, die, die is dan Romeo geworden ja. uiteindelijk. Maar dus de eerste Peter van den Bossen, zegt Wim de Smet uit Waarigen. Ja, die komt morgen natuurlijk. Ah ja! Erik Goossens van Leopold III, die was ook ooit Peter van den Bossen. En dat is vanmorgen natuurlijk. One Republic, I ain't worried. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter van den Weijden. Interklaas, ik ben geen player, maar speel wel graag spelletjes. Dat komt goed uit voor de Sint, want alleen vandaag bij Bol... ...spellen zoals Hitster en Ticket to Ride... ...met tot 25% korting op de meest getoonde prijs. De winkel van blije snoetjes. Wij Belgen verstaan de kunst van het genieten. We houden van het leven en van al het lekkers dat dit mooie land te bieden heeft. Zoals goudmerk van Rombouts. Koffie, gemaakt van de allerbeste bonen...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 Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een bakje verse clementines van 2,3 kilo voor de prijs van maar 3,50 euro. Dus beste Sint, mocht je luisteren naar deze spot, er wacht je bij Aldi een niet te missen aanbod. Aldi, altijd slim. Je kinderen een schenking doen? Hier is een vent, event: Echt een Echte flesje wijn, hè? Een cadeautje schenken is makkelijk. Maar bij schenkingen van vastgoed of kapitaal gaat het om serieuze bedragen. En kan je het maar beter goed aanpakken. Want het kan wel eens anders uitdraaien dan je voor ogen had. Praat er eens over met je notaris. Of kijk nu al op notaris.be. Een jaar lang gratis naar de cinema. Win jij die? Of toch iemand anders? Ga vooral staan Om 20 vracht aan je brievenbus. Kenny komt eraan. Elke dag, elk voor twee. VRT, Radio 2. Het is 7 uur. VRT Nieuws vanmorgen met Charlotte Krul. Goedemorgen. Er is al 250 ton zout gestrooid vanmorgen op wegen en fietspaden. Leerlingen moeten nog vaak te lang op de bus naar school zitten en de voorlopig laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas gaat in. Op sommige plaatsen kan het glad zijn. En voor het eerst zijn de strooidiensten afgelopen nacht uitgereden. Dat gebeurde in verschillende provincies, maar nog niet overal, zegt Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer. We hebben vannacht voor de eerste keer gestrooid. We zijn uitgereden in Limburg en Vlaams-Brabant. We hebben daar de wegen, de gewestwegen, de autosnelwegen en de fietspaden behandeld. En in totaal was dat goed voor 250 ton strooizout. Het is nog een beetje opletten voor gladheid vanochtend. Vooral in het oosten van het land. De wegdektemperaturen zijn op de meeste plaatsen positief, dus dat is goed nieuws maar hier en daar kunnen die nog wel uh, richting het vriespunt gaan, dus opletten blijft de boodschap er zijn nog altijd problemen om leerlingen met de bus naar school in het buitengewoon onderwijs te brengen. Zo'n 6% zit nog altijd langer dan anderhalf uur op de bus van of naar school. En dat blijkt uit cijfers van de lijn. Dat is ook meer dan voorop was gesteld. De zoon van Valérie Verstraten uit Egem zit nu meer dan 100 minuten op de bus van en naar school. Ik zit nu op een hele goede school. Ik krijg daar de best mogelijke begeleiding. En ik ben heel bang dat die allen lange busritten eh, eigenlijk alles onderuit gaan halen. Dat dat zijn dus welbevinden zo hard gaat aantasten. En dat is heel jammer natuurlijk. De lijn laat weten dat ze opnieuw aan een oplossing werken. In een groot Brussels onderzoek naar fraude in de bouwsector zijn er 46 huiszoekingen gedaan en daarbij zijn 21 mensen opgepakt. De speurders blokkeerden 127 bankrekeningen en ze namen onder meer 70.000 euro en luxe auto's in beslag. Een criminele organisatie had Oost-Europeanen naar hier gebracht en hen illegaal doen werken. Een deel van de opbrengst werd ook naar Roemenië doorgebracht. Gesluist. Polen heeft vier mensen aan ons land overgeleverd die verdacht worden van een ontvoering met geweld in Braschaat. Dat gebeurde afgelopen zomer. In de zaak waren al drie verdachten aangehouden. Nu zijn er nog vier andere verdachten opgepakt in Polen, zegt het parket. Op 21 juni deden twee mannen aangifte bij de politie van een ontvoering met geweld. Ze zouden zijn vastgehouden in een gehuurd vakantiehuis in Braschaat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 Ze zijn gearresteerd in Polen en overgeleverd naar België. En daar werden ze aangehouden door de onderzoeksrichter. Het aantal zelfmoordpogingen in Vlaanderen is op 20 jaar tijd met een kwart gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Toch blijft het aantal pogingen hoog. Zo waren er vorig jaar bijna 9000. Dat zijn er 25 per dag. Jonge vrouwen tussen 15 en 24 en mannen tussen 30 en 34 jaar zijn de grootste risicogroep. Eenzaamheid, gepest worden en relationele problemen worden het meest als reden gegeven voor een poging. 9 op de 10 personen geven daarna aan dat ze zeker begeleiding willen. Vandaag gaat voorlopig de laatste dag in van een gevechtspauze in de oorlog in de Palestijnse Gazastrook. Israël en het Palestijns radicale Hamas die gaan de zesde dag in en er zijn gesprekken om die nog eens met twee dagen te verlengen zegt correspondent Nasra Habib Allah in Israël. Volgens bronnen uit Qatar zou er nu op tafel liggen... een verlenging van twee extra dagen onder dezelfde voorwaarden... zoals we die ook de afgelopen dagen gezien hebben. Dus dat betekent dat Hamas per dag tien Israëliërs vrijlaat... en dat dan Israël in ruil daarvoor per dag dertig Palestijnen vrij zou laten. En in de Champions League voetbal heeft Antwerpen met 1-0 verloren... van Shachtar Donetsk. Het is nu definitief uitgeteld in de Champions League... Antwerp-trainer Mark van Bommel vond het belangrijk om erin te blijven geloven, zeker voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Oud heverlee leuven Je moet wel een keer punten gaan halen en het gevoel krijgen van hey, dit kunnen wij. En dat is nou jammer. En dan moet je weer mentaal werk gaan verrichten voor komende zaterdag. En het is dan wel positief dat je je niet volledig van de mat geveegd wordt. Dan zou het moeilijker werk zijn naar komende zaterdag. En dat is niet zo. In dezelfde groep won Barcelona met 2-1 van Porto en het is zeker van de volgende ronde. Net als Atletico Madrid, Lazio Roma en Borussia Dortmund. Manchester City won met 3-2 tegen Leipzig en PSG speelde 1-1 gelijk tegen Newcastle. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De ziekenhuisbedden in de GZA-ziekenhuizen in Antwerpen liggen op dit moment zo goed als vol door het gebrek aan medisch personeel. En in geel heeft model en actrice Astrid Koppes een inloophuis geopend voor, voor vrouwen die te maken krijgen met zwangerhuis. Ze verloor zelf ook twee kindjes tijdens de zwangerschap. Het wordt zwaar bewolkt met winterse buien bij zo'n 5 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Het zou glad kunnen zijn, het is gelukkig woensdag, dus iets rustiger. Hoe is het? Ja, klopt. Uh, richting Antwerpen goed uitkijken op de E313 in Tessenderlo. Dat komt door een ongeval op de Spitstrook. Verderop al een half uur bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent ook een half uur extra tussen Deurne en Linkerover. Naar Beveren verlies je een kwartier van de A12 tot in Lillo. Dan op de A12 richting Bergen op Zoom. 10 minuten rijden tussen Ekeren en Antwerpenhaven. Naar Brussel een kwartier bij op de E314 tussen Tieltwingen en Wilselen. Rond Brussel ook al een kwartier op de binnenring tussen Strombeek en Vilvoor. Op de buitenring staat wel een file in Wemmel, want dat komt door een ongeval. Eén rijstrook is daar versperd. En dan nog steeds uitkijken voor een defecte vrachtwagen. Die staat op de N31 richting Brugge in Sint-Michiels op de rechte rijstrook. Radio 2. Ja, tuurlijk wel. Al 20 jaar bezig. En dit is volgend jaar, 20 jaar, jong. Goedemorgen, joh. morgen. Bitter van de Veren. Radio 2. Dan de Sun. Ja, tegen het leven. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je woensdag begint. Die maand is weer bijna voorbij. Het is vandaag 29 november. De woensdag dat je hoorde op Radio 2 dat er hoeveel ton is gestrooid. 250 ton zout, niet voor de frietjes, maar voor de wegen en de fietspaden. Maar dat is veel, hè? Dat is veel, dat ja. Ik kan me maar... dat ook moeilijk voorstellen. 250 ja. ton. Hoe kan dat hier binnen in de studio bijvoorbeeld? Dat is een goede vraag. Uh... <laughs> Just. Moet je het gaan uitzoeken. Iets ik, van Margot. We, ja, we gaan er even een vergadering moeten over doen, denk ik. Kan dat hier binnen in de studio? <laughs> ja, dat soort dingen. Goedemorgen. Als je naar buiten kijkt, je ziet dat het koud is. Beetje glad. In Limburg kregen we zelfs berichten binnen dat er zelfs een beetje sneeuw is, ook in de Kempen. Maar gelukkig ontzettend gezellige show. Want vanmorgen bezoek van Bart Peters. Die is morgen jarig En dan begint hij aan zijn laatste echt jaar voor zijn wettelijk pensioen. Die mensen die, ja, dat is ook zo... Gaat nooit. Ga bezig blijven toch? Tuurlijk wel. En morgen dan uh, kun je kaarten kopen voor zijn concert van volgend jaar. Dan wordt hij echt 65. Maar dan, uh, hoe oud is Charles intussen? Charles. Charles intussen, de koning. Hij begint ook een beetje ouder te worden. Ja. Ja. Ze spreekt. Het is uh, 50 jaar geleden begonnen, mevrouw, ja. Charles. Koning Charles van Engeland. Ja, daar is een beetje een rel rond. Hè. Er is een, een boek verschenen over het uh, Britse koningshuis. Het heet Endgame. En uh, het is een Royalty Watcher die dat uh, geschreven heeft. Er staan verschillende vragen over de leden van het Britse Koningshuis. Maar ook over het interview dat uh, Harry en Meghan Markle hebben gegeven aan Oprah Winfrey uit uh -huh. de televisie. En ze vertelden dat iemand binnen het Koningshuis racistisch zou geweest zijn, zich zorgen maakte over de huidskleur van Archie, dus dat is hun zoontje, het eerste kind van Meghan en Charles. Die persoon dacht dat uh, door de Afro-Amerikaanse roots van Meghan de huidskleur van Archie te donker zou zijn en dat dat niet goed zou zijn voor het imago van het Koningshuis. Ja, dat maar ze zijn dat dus te weten gekomen in het Engelse boek wordt de naam niet genoemd dat zou smaad kunnen zijn aan het Koningshuis dus daar kom je helemaal niet mee weg er mm -hmm. staan ook boetes op maar het boek is in het Nederlands vertaald en in de originele versie stond die naam dus wel Dat is ook mee vertaald en twee journalisten hadden een proefdruk gekregen die hebben dat gezien, hebben dat naar buiten gebracht maar intussen mag het Nederlandse boek of de vertaling toch niet meer verkocht worden en uh, ja, dus er komt een, een nieuwe versie ja, te laat natuurlijk als de... ja, het is uitgelekt en het Koningshuis Zegt voorlopig niets. Oh ja, dat gebeurt wel meer dan in Engeland. Koning Charles, hè. is hij eindelijk koning? Krijgt hij dan ja. toch weer miserie? Ah ja, niet slim allemaal. Het is 11 over 7 intussen. Ik was verdwaald. Weet je hoeveel nominaties Camille heeft voor de Mias? Misschien wel geen, of net heel veel. Dat hoor je straks, wel een paar natuurlijk wel. Carlo Venke uit Meulenbeke. goedemorgen. Ja, jongen. Echt, Charlotte, je hebt iets gedaan. Wat... Ja, sorry. Daarnet, wat vroeg jij ook alweer? Ja, dus er is 250 ton zout gestrooid vanochtend. En ik vroeg mij af, of ik vind dat gewoon moeilijk om mij dat visueel voor te stellen. Ja. En ik vroeg mij af, zou dit in onze studio binnen kunnen, hier? Carlo heeft even gekeken op de app Hallo. van Radio 2. Wat, Carlo, hoeveel ja. is dat, 250 ton? Dat komt overeen, ongeveer met 8,3 opleggers. Kipwagens. Kip 3. 8,3. Dat lijkt me... Dat, lijkt dat, dat, uh, een... dat is veel, hè? maar dat gaat ja. hier niet binnen kunnen. Nee. Nee, maar ik weet niet hoeveel kubiek jullie studio is. Oh, begin niet, ja, man. Hoeveel kubiek is Hoeveel dus, uh, kubiek? Ku en, ik ben uh, van ja, de radio. En... Ik ben, ik ben, maar, ben je niet van de politie of de brandweer, man. Hoeveel kubiek? Ik ben ook maar tot Leng... mijn 21 naar school geweest. Carlo. Wiskunde, uh, ja, hoe moeten we dat berekenen hier dan? Dus uh, de hoogte, hoogte de breedte, breedte maar hoogte. mal hoogte, maar breedte, oké. Okay. Uh, lengte. We, we hebben een werkje. hoogte, mal, breedte, maal lengte. Lengte, ja. Uh, iemand zegt hier 5x5 x maal maal 3 pak, dus 5 x 5 is 25, maal 3 is 75 kubiek. Okay. Ja. En nu moet dat. Misschien moet uh, moet dus ja, moeten we beginnen met zoveel meters. Ah, nee, dus <laughs> nee ik weet niet, maar ik weet er niet precies hoeveel uh, de kubiek weegt. We halen ah, ja. er een lint. Oké, okay, dat zoeken we nog even uit. Dus we zitten aan 75 kubiek. Kan dat hierin of niet? Carlo, dank je wel om het nog ingewikkelder te maken. Fijne ochtend, man. Jo, bedankt. Jo, dank, Carlo. Het is de laatste dag dat Kenny de Postbode rondrijdt. Over, nou, 20 minuten. Zorg dat je klaar staat in je brievenbus. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Engie, al onze energie gaat naar jou. Hallo, ik ben Jonas en ik werk bij Kolruid. En we hebben nu niet te missen feestpromo's. 25% korting bij aankoop van twee flessen Rode Wijn rodeberg Classic Blend. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op kolruid.be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 Goedemorgen iedereen. Hallo, je geeft les in het vierde leerjaar. 1 Leopoldsburg. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar vooral, ja, het is eigenlijk de schuld van je dochter van 12, die heel graag een mok wou winnen. Zo'n Goedemorgen Morgen Mok exclusief. Um, maar waarom doet ze zelf niet mee? Uh, goh, ik denk voor de zenuwen. Mm -hmm. okay. ja, ik denk een beetje te zenuwachtig ervoor. Ja, jij bent het gewend om op te treden voor veel mensen elke ja, dag. Ja, dat is wel waar, ja. Dus iedereen luister in de klas en ook je dochter natuurlijk. Hopelijk Ja, niet. ja, die zit klaar. De klok start van Punto Punto zometeen. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord, vul aan en bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve ook. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. Beginnen vanmorgen met de L van Lama. Komen? Ja. Welke L is een stad in de provincie Antwerpen waar de grote en de kleine neten samenkomen? Uh, pas. Welke M is het tegenovergestelde van kop, maar ook een smaak? Munt. Welke N wil je niet in je haar en worden later luizen? Neten. Welke O is de naam van het diabetesmedicijn die sommige mensen gebruiken? Ondertijd. Hallo. Dat ging even hard. Ja, het was moeilijk in het begin. De L. Ja. Ja, stad in de provincie okay. Antwerpen. De grote en de kleine neten, die komen samen in Lier. Ah, uh, ik dacht het nog. <laughs> ja, wat je moet gokken. Munt, ja. klopt natuurlijk, tegenoverstelde van kop. Neten, ja, die wil je niet in je haar. En ook Ozenpik was juist goed zo. Goed gespeeld. Ja, dank u. Ja, je wint natuurlijk met Leuk. één GoeiemorgenMorgenMok, dus je gaat die moeten delen met de dochter, maar toch... Ja, ja, om de peer. Veel plezier ermee. Ja, ze is blij. Goed, gelukkig. Doei, dank Doei. u. Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En mijn u YouTube, Pride in the name of love. Bon, we zitten nu met dat probleem. Jij bent ermee begonnen, Charlotte van het Nieuws. Uh, ja. Los het zo meteen maar even op hoor. Meer dan 40 jaar de keukentrendsetter. We weten wel dat ze aan het strooien zijn, en het is ook wel nodig, natuurlijk. Sabine Haagedor, goedemorgen. Goedemorgen. Weervrouw ja. door weer en wind. Vertel eens, ja, wat, wat is het vandaag? Sneeuw? Ja, een beetje, een, be ja een beetje winters. Uh, soms uh, buien, dat kunnen regenbuien zijn. Maar uh, er kan ook wat korrelhagel bij horen. Wat smeltende sneeuw. Misschien tijdelijk ook sneeuw. Dus toch voorzichtig wezen als je de weg op moet. In de loop van de ochtend gaan die winterse buien of die regenbuien wel stilaan wegtrekken. Um, ja, de zuiden was aan Bremen Maas. Uh, boven 300 of 400 meter is dat sneeuw. Dus daar kan een paar centimeter vallen. Mooi. En dan in de loop van de... Nou, Middag wordt het rustiger, bredere opklaringen. Nu, de kans op een bui gaat wel nog blijven, maar is vooral voor het noorden van het land wat groter. Het zuiden van het land blijft nog altijd grotendeels onder wolken zitten, met soms nog een beetje lichte sneeuw of wat regen. Temperaturen die lichtjes negatief blijven in de Hoge Venen. Voor Vlaanderen en Brussel zijn dat temperaturen rond 5 en voor de Kuststreek rond 6 graden. Bij een zwakke west- tot noordwestenwind. En dan vanavond, ja, brede opklaringen eigenlijk voor het zuiden van het land. Wat meer wolken, lichte sneeuw of regen is nog mogelijk. En het gaat in het binnenland overal vriezen. Van min 6 tot min 2 graden. Plus 1 graad voor de kuststreek. En kans op aanvriezende mist. Dus het kan echt wel glad zijn volgende nacht. En dan morgen staan we op met die lage wolken aanvriezende mist. Maar de zon gaat er af en toe doorkomen. Op het zuiden van het land blijft het wel vaak grijs met lichte regen of wat lichte winterse neerslag. En dan temperaturen rond ja, plus 1 graad. Vrijdag uh, redelijk mooi eigenlijk. Uh, vooral in uh, het zuiden van het land. Misschien nog een wat, wat lichte winterse neerslag of een buitje aan zee. En dan zaterdag blijft het droog. Zondag ja, krijgen we neerslag vanaf het westen. En die eerste neerslag kan echt wel winters zijn. Dus uh, deze week blijft het redelijk koud en af en toe winters. We vroegen ons uh, iets af daarnet. Het was eigenlijk heel eenvoudig. Alleen ja, heel eenvoudig. Wij hebben ermee begonnen: 250 ton strooizout. En Charlotte van den Nieuws vroeg zich af. Kan dat in de studio? <lacht> ja. En hoe zit het nu eigenlijk? Maar Carlo zei dus dat dat dan 8,3 kiepwagens zijn. Daar waren we natuurlijk nog niet veel mee verder. Maar Karel van de Paar uit Aarschot die heeft hier de, de formule nog eens uh, berekend en, en, of laten weten. Dus als je de inhoud berekent van de studio, lengte maal breedte maal hoogte, dan heb je de kubieke meters en dan 1 ton zout is ongeveer 1 kubieke meter. Gelukkig hebben we wiskundig brein Stefan hier, hè, onze collega die in de regieruimte zit. En als we dan 5 x 5 x 3 doen, dan hebben we 75 kubieke meter in de studio... Dus 250 ton, die kunnen daar niet in. Dat is, ja, dat is de conclusie. Dat kan niet Dank in de studio. Dank je wel allemaal. Ik ben slecht in wiskunde. Zie zo. Ben benieuwd wat we nog allemaal in de studio niet krijgen. <laughs> Goedemorgen. Ook een gelukkige verjaardag aan uh, Annick. Annick is jarig. De zus van Miguel Zommekijn, 50 jaar geleden geboren. Maar toen lag er veel sneeuw en konden ze niet naar het ziekenhuis. Hallo. Dankjewel je wel, Erika Klaassen, dus om het even te laten weten. Daar in Oostende. 1 graad in Geluwe. Nou. Zometeen alle nieuws uit je buurt, ook uit Geluwe half acht Charlotte Krul. Goedemorgen. Op sommige plaatsen kan het glad zijn en voor het eerst zijn de strooidiensten afgelopen nacht uitgereden. Dat gebeurde in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Er werd 250 ton zout gestrooid op wegen en fietspaden. En leerlingen moeten nog te lang te vaak op de bus naar het buitengewoon onderwijs zitten. Zo'n 6% doet er langer dan anderhalf uur over. Dat is meer dan vooropgesteld door de lijn, maar de transportmaatschappij wil er opnieuw iets aan doen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. De ziekenhuisbedden in de GZA-ziekenhuizen in Antwerpen liggen op dit moment zo goed als vol, dat meldt ATV. Volgens hoofdarts Christian Dekkers van de GZA-ziekenhuizen ligt het niet aan het aantal bedden op zich, maar wel aan het toenemende gebrek aan verpleegkundigen en dokters. Als je dat vergelijkt met de voorbije jaren, refereer dan vooral naar de periode voor COVID, zouden wij met de vraag zoals die nu is veel minder tot zelfs geen problemen hebben gehad. Maar door het feit dat het aantal beschikbare verpleegkundigen meer en meer een issue wordt, hebben wij uiteraard onvoldoende handen aan bed. Binnen GZA nu net nog wel, maar... In het algemeen genomen wordt dat toch wel een, een, een probleem om dat te blijven verzekeren. In Geel is het eerste Vlaamse inloophuis geopend voor vrouwen die te maken krijgen met zwangerschapsverlies. Daar kunnen ze terecht voor informatie over miskramen en ze kunnen er ook praten met lotgenoten. Model en actrice Astrid Koppes mocht het inloophuis openen. Zij verloor zelf twee kindjes tijdens de zwangerschap. Er is weinig opvolging in de klassieke zorg, zegt Koppes. Ik heb het moeten doen met mijn man die gelukkig heel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 Professioneel kunnen over praten met iemand of zelfs in zoiets een groep. Dat het allemaal veel beter gaat gaan voor het verwerkingsproces. Vier verdachten van een mogelijke ontvoering met geweld in Braschaat zijn door Polen uitgeleverd aan ons land. Afgelopen zomer deden twee mannen uit Antwerpen aangifte van een ontvoering. Ze zouden zijn vastgehouden in een gehuurd vakantiehuis in Braschaat. Waar ze werden bedreigd en ook fysiek werden toegetakeld. Niet veel later werden al eens drie verdachten aangehouden in ons land. En nu zijn er nog eens vier verdachten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 de supporters zijn uh, heel teleurgesteld, maar we stappen even in de bus en uh, we rijden met de supportersclub uh, de Red White Langes terug naar Schoten en we kijken vol goede moed naar de, de afsluiterij, de laatste gala tegen Barcelona en wie weet, wie weet we blijven hopen, hè? we blijven hopen. Uh, hoop doet leven en uh, wie weet valt er toch nog een appel in de kast hou, Zwaar bewolkt met winterse buien, het wordt zo'n 5 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het vrij zonnig en het blijft overal droog. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. De problemen op een woensdag, na nou, toch 200 kilometer. Ja, inderdaad. Uh, wat viel is richting Antwerpen? Op de E313 goed uitkijken in Tessenderlo. Dat komt door een ongeval op de Spitstrook. Verderop toch drie kwartier bij vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerps naar Gent verlies je twintig minuten tussen Merksem en Linkeroever. Richting Beveren is dat een kwartier van de A12 tot in Lillo. Dan gaat het trager op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Ekeren en Antwerpenhaven. Naar Brussel aanschuiven tot... Een een kwartier vanuit alle richtingen, dat is vanaf Peutie, tussen Dieldwingen en Wiltselen, vanaf Bertum, vanaf Jezus Eik en vanaf Halle op de E429. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten langzamer rijden van Iteren tot Halle, verder op een half uur bij tussen Strombeek en Vilvoorde, op de buitenring een half uur filegolven golven van Waterloo tot Machelen en dan 10 minuten aanschuiven tot in Wemmel, dat komt door een ongeval Eén rijstrook. blijft daar dicht en nog steeds goed uitkijken voor die defecte vrachtwagen. Die staat op de N31 van Zeebrugge richting Brugge in Sint-Michiels op de rechterreis. Toering. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. Het gaat bijna gebeuren. Het is bijna van je hebben, hebben, hebben. Het mag, hè? Het is de laatste keer dat Peter Post, Kenny de Postbode, uitstuurt om een jaar lang gratis cinema te winnen. Zorg dat je klaar staat om 20 voor 8 aan je brievenbus. Sommige mensen voelen zich helemaal vrij in de natuur. Ah, geen drukte, geen mensen en hap, geen kleren. Gewoon puur natuur. Goedendag, mijn naam. Wat het ding ook is, is hè? het kan met Lotto. Speel nu voor de jackpot van woensdag. Er is 2.500.000 euro te winnen. Lotto, omdat het kan.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 Tickets en info via lifenation.be, Samen met Radio 2. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. morgen Elke dag telt voor 2. Goedemorgen, A Sky Full of Stars. En eh, wel, we mogen zo trots zijn, want net hebben ze bekendgemaakt hoeveel Mia's Pommelin Thijs kan winnen. Dat toch de grootste muziekprijzen van ons land. Echt onwaarschijnlijk. Hoeveel talent is er echt tegenwoordig? Hoeveel kan, kan er winnen? Ze is negen keer genomineerd, onder meer voor een soloartiest, album, hit. Uh, maar Meteor kan er ook vijf winnen, Gustave ook vier. Ga zo maar door, je kan eigenlijk alles checken op mias.be. Ik vind Astra, voor vorig jaar hoeveel heeft ze toen gewonnen? Vorig jaar heeft ze er drie gewonnen Pommelien, en ze had toen vijf nominaties. Nu heeft ze negen nominaties, dus ja. alleen maar verdubbelen, denk ik. Dat. En haar een plastieke zak is gescheurd vorig jaar op ja. een kartonnen zak, wat was het. Ja. Oké, okay, alles daarover. Mia's.be of Radio 2.be kan je nog kaart kopen voor het feestje in het Sportpaleis. Het is de laatste, het is de laatste keer. Want wie mag er een jaar lang gratis naar de cinema? Dat hoor en zie je nu in de app van Radio 2. Peter Post heeft, ja, wekenlang pakjes laten uitdelen voor Kenny de Postbode vandaag, de laatste ronde. Je ziet hem zitten, op zijn fiets, met de helm op, met het gouden pakje. Kenny, Kenny, Kenny, je bent onderweg. Ja. In welke gemeente zat jij? Breendonk. Ze zijn jou intussen aan het bellen. Maar begin met de fietsen, man. Ja, we zijn weg. Ja... Ik zit hier in een mooie straat op een bocht waar enkele lampjes voor kerstmis al staan te branden. En dan komen we een parkingetje tegen met wagens. Ik zie in de verte blijkbaar iemand staan dicht bij een kraan. Iemand met een kindje op de arm. Het licht brandt volop. Ja, ja, ja, we zijn er. We zijn er, we zijn er, we zijn er. Goedemorgen morgen mevrouw en kindjes. Ja. Leuke? Leuk hè? Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. U bent de een unicum. U bent de laatste winnaar van het gouden pak wow. van Peter Post van Goedemorgen morgen. Maar ik u dit in naam van de Gans Radio 2 Goedemorgen overhandigen. Dank u wel. Alsjeblieft u weet wat erin zit ja, ja ik zal u even helpen met de kindjes ja het gaat allemaal al moeilijk gaan alsjeblieft en kijk en check een jaar gratis van de leuk kijk u graag naar films absoluut welke soort allerlei allerlei en u gaat waarschijnlijk met de kindjes naar de cinema. Ja, maar we gaan een met de pakken. En wie is u dan? Charlotte. Charlotte. Charlotte is onze gelukkige laatste winnaar. Heerlijk samen toch? En samen met de er. kindjes allemaal. He. En intussen was hij al een beetje aan <lacht> het vissen omdat hij zelf niet meer naar de, de cinema kon. <lacht> zeg maar Kenny. Kenny. Kenny. Kenny. Kenny. Ja. Kenny. Ja, Dank juist. Zeg, um... beste Kenny, je hebt dat nu zoveel gedaan, zo goed gedaan, um, met hart en ziel. Ja. En jij bent accordeonist? Ja. Dus we wilden toch uh, een klein bedankje doen vandaag. Oh, dat, is, dat is heel vriendelijk. Als mensen aan het meekijken zijn, aan het meeluisteren zijn, kijk even mee, want wie zie je daar intussen in ja. de buurt verschijnen? Ah, een accordeon. En wie hangt eraan? Dat is iemand van de Sunset zeker? Ah, Luc Steno! Oh, oh. Luc Stenen voor jou. Dans maar lekker mee. Ik we er een beetje? Ja, ja, ja. Oké, okay, daar gaan we. Ik zit de het is nog discreet Scholen in Duinen aan zingen Nu tijd vloog een vlucht voor mij Als God in Frankrijk leefde wij we kwamen slechts in half halfpension, maar zover mijn door de patron. We kregen het ontbijt op bed, en s'avonds was er maar muziek. Want de patroon niet? Ja, de patroon! Het speelde accordeon, heel alleen voor ons steen. Hij speelde akkordeon En we draaiden maar mee jullie Jolie Kenny Hij speelde akkordeon ja. Niet alleen voor ons twee De muziek en de wijn wel 12.15 En we draaiden maar mee zo voor onze Kenny Je kan de beelden blijven bekijken op radio2.be In de app of gewoon live op VRT1 Schrijf hem in, die ja, het kan niet meer, hè. En Peter Post, die klaar de klus. En hadden we hadden ik meer Luc je? bij Kim de Brie in Bene Bene. Hij speelde ja, nog even, accordion. En we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. De muziek en de wijn. Een bedwelmend festijn. We draaiden maar mee. Ons weekendhotel in die tijd. Was niet duur, we waren het rijk. Maar luxe verlangde ik niet. Als ik maar heel dicht bij je slie. We droomden op het stilte strand. Een meelpikte brood uit je hand. Het leven leek zo irrieel. We bouwden mee naar luchtkasteel. En de patroon, ja de patroon. Hij speelde akkordeon. Heel alleen voor ons twee. Hij speelde akkoord. En we draaien maar neer. Ons klein hotel, dat is voorbij Het ligt er nu zo eenzaam bij Alsof het met mij treurt om jou Omdat ik nog steeds van je hou Ik kwam er nog eens, maar alleen Het was heimwee dat mij ertoe dreed en de patroon, heel discreet, vroeg niet naar jou, want hij begreep: ja, de patroon, ja, de patroon. Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon. Hij speelde accordeon, Heel alleen voor ons twee De muziek en de wijn Een bedwelmend festijn En we draaiden maar mee Hij speelde accordeon En we draaiden maar mee Hij speelde accordeon. Maar niet meer voor ons twee. De ontslijt is altijd eh, Lux Steengraas. Maar eh, met alle respect, ja. het is daar uh, Lux Teno, hij speelde accordeon. Speciaal voor uh, onze postbode Kenny. En vanavond meer Lux Teno met zijn nieuwe album Passie. Kun je hem zien en horen bij Kim De Brie. Rond een uur of zes is dat op Radio 2 BNB. Maar de vraag van vanmorgen, gaat hij ook voor twaalf uitverkochte zalen, zoals Clouseau. Dat zou toch schoon zijn, vind ik. Want vanaf morgen kun je kaarten kopen voor de concerten van Bart Peters. Luister en kijk even mee, want die is hier gewoon. Goedemorgen Bart Peters. Dag Peter van der Verre. Hallo. Hey, ja, twaalf. Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Maar er was nog iets in het nieuws. Jij bent ook natuurlijk de persoonlijke vriend van Sinterklaas. Yeah. Ja. Moeten we het even over hebben, ja? want deze week is er een klein Sinterelletje in Gent. Charlotte, wat is er aan het gebeuren? Wel, daar is een vrouwelijke, uh. zwarte Sinterklaas, Queen Nicola, een soort van vriendin van de Sint, een hulp Sint. Ja. En ze zouden op een speelse manier 200 kinderen mogen ontvangen in een zaal van het stadhuis. En ze zouden daar mogen praten met elkaar. Nu, dat is afgelast, want het leek alsof Sinterklaas zelf niet meer welkom was in oh. de stad Gent. En nu gaan ze het gewoon verplaatsen naar het kunstencentrum 404 en gaan ze er een beetje meer een voorstelling van maken. Maar dus, Sinterklaas mag wel nog altijd komen naar Gent, natuurlijk. Wat een gedoe. Ja. Wat vindt Sinterklaas er nu zelf van, denk je, Bart? Ja, Sinterklaas, ik heb hem daar nog niet over ge-smst, <lacht> dat die een sms heel traag. Ah, nee. dat, is echt, dat is echt een groot probleem. Dus, en ik weet niet of hij al wakker is. Want ja. op dit moment is hij dus niet over de daken aan het lopen. Nee. Ik denk dat dit misschien meer een kunstproject is, dus een ja, interpretatie, en alle interpretaties zijn goed, in de kunst. Maar Sinterklaas zelf, heb ik het daar nog niet kunnen over. Het is een gedoe. Laten nee. we ons daarbij houden. We gaan het vooral hebben over jou, natuurlijk. Bart. Morgen morgen. Want uh, gelukkige verjaarmorgen, want uh, morgen ben je ja, dat is zo, tot, bijna 64. Vanaf morgen kun je ook kaarten kopen voor het concert natuurlijk in de Lotto Arena. Vrijdag 30 november 2024, jouw pensioendag, met de ideale mannen. Bart Peters Deluxe, hoeveel zin heb je erin? Ongelooflijk veel zin, en inderdaad, er komt een, een klein aspectje bij. Het zal morgen al een beetje raar zijn dat ik ineens 64 ben, wat een grap is van de natuur. Ja. <laughs> of, of een soort fout van Wikipedia of ik ja. weet wat. En ik vind het een goed vooruitzicht om mijn 65ste te mogen vieren uh, in de Lotto Arena en dat ik daar dan ter plekke mag bewijzen dat 65 slechts een getal is. Ja, ja maar dat, dat bewijst je al 64 jaar. Dat is Ja, maar 65 blijkt... Dat is misschien nog iets anders, misschien het. Maar ik heb er met mijn huisarts over gesproken. En in volle vorm zijn hoort tot de mogelijkheden. Dus, uh, ja. uh, laat jij je controleren, zo, bloed en dat soort dingen? Uh, in alle eerlijkheid, ja. Ja, ja, ja. Ik laat me wel eens uh, doorlichten. <lacht> eh? en, en die doorlichten die, die gaan goed. Okay. Ik laat me ook wel eens begeleiden door een sportdokter. Ja, en, en ik ga ook wel eens naar de zangles en zo. Maar ik heb het allemaal gepikt van Mick Jeyer. want Ja, ja. Die, die, die doet dat ook. Dus dat is volstrekt legaal. Het is, het is helemaal niet schandalig om je gezondheid te laten checken. Nee, nee het niet. Maar er zijn nog geen mankementen. Nee. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja, laat het, laat <lacht> het. Wat ik, wat ik zo leuk vind, van, uh, ik ben ook al in de Lotto Arena komen kijken, dat het ja. ja, gevoel, het woonkamergevoel is fantastisch. Alleen, er is één ding waar ik altijd een beetje van schrik, Bart. Dat is het moment dat er plots mensen naast mij komen staan en beginnen te zingen. Het koor. Kijk en luister nog even mee. Ja. Plotse zit er een of andere neus in je oor. Het is wel indrukwekkend, maar ze komen ook in de coulissen. Ze komen uit de coulissen en dan, uh, ja, naast jou staan. Komen dat ze is ook een beetje speciaal, maar dat is omdat er heel veel mensen bij, van het koor En dat gaat eigenlijk deze keer ook weer zo zijn. Okay. En Dat is begonnen met, dat is een koor die ons hadden gevraagd om op hun toonmoment, zo heet dat, hè? dat ze dus hun, hun kunsten vertonen, ja. te spelen. En wij vonden dat eigenlijk tof. En wij vroegen, zich. We gaan we mee naar de lotto? We hadden daar wel, en ik vrees dat dat de volgende keer weer zo is, een bouwvergunning voor nodig. Want omdat die mensen <laughs> zoveel zijn, moet je een soort van appartements, een open appartementsgebouw uh, bouwen. oké. Okay. Ja, en, en dat moet echt heel veilig zijn. Hè? Uh. En, want dat is ook een ding. Wij, wij kunnen niet eindeloos in de Lotto Arena spelen, omdat dat is ook bijvoorbeeld het huis van de NBA, basketbalwedstrijden enzovoort. Dus dan moet dat huis weer afgebroken worden. Dat, dat is een open bebouwing, hè. Dat is, ja. <lacht> is zo heerlijk is Dat is ook dat is allemaal beveiligd enzovoort. Ja. En dat hoort nu ondertussen ook een beetje tot Bart Peters de Luxe in de Lotto Arena. Als wij gewoon spelen... Daar ga ik in zijn. Dan zijn daar niet ineens gigantische koren bij. Maar niet. daar wel. En gelukkig maar. Nog speciale gasten die we moeten verwachten. Want een verjaardagsfeestje, dat vier je nooit alleen, Bart. Nee, dat is waar. Maar die we ik nog even geheim. Ja. Die moeten we nog even sms'en. Maar kijk. Bart Peters is er. Als je vragen hebt of uh, nu al proficiat wensen, deel ze gerust in de app van Radio 2. Zeg ik, Bart, heb je eigenlijk al ooit het verkeer voor gelezen op Radio 2? Nee, want ik mag dat nooit. Je mag dat, dat nog. Nee, nee. Zou op, je dat graag eens doen? Ik, ik heb al zoveel gedaan op de, op de tv en de radio, maar meestal was dat een beetje grappig Allee, niet altijd even betrouwbaar. Zat ik. <lacht> dus ik zou heel graag. Wat vroeg je? Het weer of het, niet? het verkeer? Het verkeer. Het verkeer nog beter. En wel? Want is goed zo meteen na acht uur mag jij het verkeer lezen. Want ik dacht al dat ik zie hier niks, dus dan zou ik al druk beginnen verzinnen. Ja. Komt zo meteen. Komt zo meteen. <lacht> Be my love As the days get longer Will you follow me Never let me go Let's keep dreaming Dreaming as the sun goes down Stars are dancing Dancing as the world turns round When it's sad. Even in silence I can hear your voice through all of the noise yeah. Is dat niet pink? Ja, dat is pink. En wie is de DJ? Dat is Marshmallow. Dreaming. Vorige week kreeg de Radio 2 eregalerij er twee sterren bij. Mariet Herbaas! Wel, Steve Willard! Zij is een fantastische show. Oostende, hey! Zondagmiddag hoor je de strafste momenten en leukste reacties om 12 uur hier op Radio 2. Man, man, was ik toch even ontroerd. Alleen nu.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 deze zondag zijn veel Dreamland winkels open. Check dreamland.be Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Wat? Speelgoed is nu 2 plus 1 gratis? Ja, tof, maar we hebben wel twee kinderen. Deze robot voor Tom, die pop voor Sarah en een balletje voor George. Wow. Goed, George. Nu bij je hippermarkt Carrefour, alle speelgoed 2 plus 1 gratis. Voorwaarden in de winkel. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Hallo, ik ben Kat Luijten en als ambassadrice van Mercy Ships vraag ik even je aandacht. Als wij een ernstig medisch probleem hebben, dan kunnen we meteen naar de dokter. De armste mensen ter wereld kunnen dat niet. Bij hen wordt het probleem erger, erger, erger. Tot het ziekenhuisschip van Mercy Ships aanmeert en de medische vrijwilligers levensreddende operaties uitvoeren. Help ons levens redden. Doe nu een gift op mercyships.be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 Wat gaat dat geven? zometeen? een bijna jarige Bart Peters die voor jou kijkt waar de file staan. Het verkeer zo net maakt uur. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee, WMT Radio 2. Het is intussen acht uur, het nieuws krijg je van Shemot Kral. Goedemorgen. Het aantal pogingen tot zelfdoding is sterk gedaald. En de voorlopig laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas gaat in. Het aantal zelfmoordpogingen in Vlaanderen is in 20 jaar tijd met een kwart gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Toch blijft het aantal pogingen hoog. Zo waren er vorig jaar bijna 9000 en dat zijn er 25 per dag. Het zijn vooral jonge vrouwen die bijvoorbeeld moeilijk vrienden maken of problemen hebben op school. De begeleiding na een poging is wel veel beter geworden dan vroeger, zegt onderzoekster Gwendolyn Porski. Daar is de uh, ja, voorbije 20 jaar toch heel sterk aan gevesteerd. In die zin dat ja, hulpverleners op spoedopnamediensten, op urgentie diensten in eerste instantie echt zorgen voor een goede opvang. Eigenlijk echt dat gesprek aangaan, gaan horen samen met de mensen van oké, okay, waar loopt het moeilijk momenteel, waar zitten jouw noden. En we zien dat eigenlijk het absolute merendeel eigenlijk verder ofwel via een opname wordt geholpen of ambulant.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 Volgens Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peters wordt er aan oplossingen gewerkt. Maar het is een complex probleem dat de lijn niet alleen kan oplossen. Voor sommige types hebben we eigenlijk maar één school per provincie. Ja, en als je dan 30, 40, 50 kilometer van die school afwoont, dan weet je dat je in de spits lange tijd onderweg bent. Tegelijkertijd wordt elk kindje vanaf het thuisadres opgehaald. Dat betekent ook heel veel stopplaatsen en dat betekent ook langere reistijden. Nu, dat is allemaal verankerd in het onderwijs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 Onder dezelfde voorwaarden zoals we die ook de afgelopen dagen gezien hebben. Dus dat betekent dat Hamas per dag 10 Israëliërs vrijlaat. En dat dan Israël in ruil daarvoor per dag 30 Palestijnen vrij zou laten. Hamas heeft nu 81 gijzelaars laten gaan. Israël heeft 180 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. In de Champions League voetbal heeft Antwerpen met 1-0 verloren van Shakhtar Donetsk. Barcelona won met 2-1 van Porto. En is zeker van de volgende ronde. Net als Atletico. Madrid, Lazio Roma en Borussia Dortmund. Manchester City won met 3-2 tegen Leipzig. PSG speelde 1-1 gelijk tegen Newcastle. En Pommelin Thijs is de grootste kanshebber bij de MIA's, de Vlaamse muziekprijzen. Ze is negen keer genomineerd. Ze kan onder meer winnen in de categorie album en hit van het jaar en beste solo soloartiest. Meteor is vijf keer genomineerd. Alles samen kunnen 42 Belgische artiesten een MIA winnen. Ze worden uitgereikt op 24 januari en je kan vanaf nu stemmen via mias.be en dit is het nieuws uit jouw buurt. De Antwerpse politie heeft vier auto's laten wegslepen, waarvan de eigenaars voor meer dan 300.000 euro aan openstaande boetes hadden. Er is een link met het drugsmilieu. En in geel heeft model en actrice Astrid Koppens een inloophuis geopend voor vrouwen die te maken krijgen met zwangerschapsverlies. Ze verloor zelf ook twee kindjes tijdens de zwangerschap. Het wordt zwaar bewolkt met winterse buien bij zo'n 5 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag in de app van VRT Nieuws. Ja, morgen is de jarige Bart Peters en hij had nog nooit het verkeer gelezen op de radio, omdat hij dat niet mocht van zijn geloof of van zijn baas waarschijnlijk. Maar dit is een primeurtje, dus we staan op dit moment bij Bart Peters, kijk Bart, er staat 251 kilometer file. Ik stel voor dat je eraan begint. Go! Door een ongeval op de E313 van Luik naar Lummen. sta je 20 minuten in de file tussen Hasselt Zuid en Zolder Industrie. Je kan er moeilijk voorbij. Het verkeer mag er over de pekstrook. File rijden naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten extra. Op de E34 tot in Ransd vanaf Oedergem 10 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 10 minuten. 30 minuten extra op de Antwerpse Ring. Nu lekt het. <tussing> Tussen Gent en Antwerpen. Uh, richting Gent, tussen Antwerpen, Noord en Linkeroever. Richting Beveren verlies je 10 minuten van de A12 tot in Lillo. Het zal u allemaal maar, maar gebeuren. Ja, het is allemaal niet geestig. Allemaal. Maar kijk, er komt nog Bart. Kijk eens aan. Hij uh, uh, mocht hier beginnen. Oké. Okay. Ja. Je vertraagt. Hier. Oh, door een ongeval op de E313 van Luik naar Lurme sta je 20 minuten in de vullen tussen Hassel. Nee, dat heb ik al gedacht. Ah, staat... Ja, nee, het is hier. Het is hier. Dus. Uh... Ja. Uh, waar zal het ja, Ja, pak maar hier. Je, je, het is uw computer. Hebt, ja, ja, het is daar, richting Brussel. Ja. Je vertraagt richting Brussel. Op de E19 vanaf Sims 20 minuten. Op de E314 tussen Tieltwingen en Wilselen 20 minuten. Op de E40 vanaf Bertum, 20 minuten. Op de E4. 11 uh, vanaf Jezus Eik tot het Herman de Broe viaduct door een defect voertuig op de linkerrijstrook 10 minuten. Ook 15 minuten langzaam rijden op de binnenring rond Brussel van Itre tot Halle. Verder 40 minuten extra veel golven tussen Groot-Bijgard en Tervuren. Op de buitenring een kwartier accordion rijden van Waterloo tot Groenendaal door een defect voertuig. Verder een half uur aanschuiven tussen Grimbergen en Wemmel door een eerder ongeval. Wat kan die man niet? Deze kan ik niet. <tijd> Opaal. Maar ik ben ook een beetje onder de indruk omdat de, er staan wat dik <laughs> Zoals de Herman de Broek Viaduct. Maar dat is niet erg, maar het zijn vooral veel files. Hè. Het is veel vooral, Het is toch he. eigenlijk nog vroeg, hè? Er veel files. Respect voor al die mensen die erin staan, maar die gaan we gelukkig maken zo meteen. Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping, nu ook in heel Europa. Maar als je afvraagt, hoe klonk dat eigenlijk, zo'n Lotto Arena concert van Bart Peters? Eh, wel, we hebben dat ooit eens opgenomen. Live in de Lotto Arena. Geniet en luister mee. Goedemorgen, morgen. Peter van der Vijveren. Wilde slaven warm en waterdicht. En voor je twee lepeltjes gewijs. Lepeltjes gewijs. Lepeltjes gewijs. Zer het niet. vrouw die wel eens snurkt en als ik in vorm ben snurk ik haar naar huis. Als je je dan lepeltje, lepeltje tegen elkaar aan schudt, drijf je eerder naar een rode zeevolle huis. Lepeltjes gewijf, lepeltjes gewijf. Hij zat echt te glunderen en te genieten van, uh, van de song. Ja, maar ik had ook wel een fronsje. Want bij dat laatste refrein hè, uh, zingt de zanger gewijs. Het moet zijn lepeltjes gewijs. Maar ik was zo hard aan het rondlopen, ja? dat ik niet... De... Op tijd bij mijn microfoon. Goedemorgen. Woensdag begint. Dat is live natuurlijk, maar zo gaat dat dus ongeveer klinken volgend jaar op een vrijdag 30 november. Vanaf morgen kun je kaarten kopen om 10 uur. 10 uur stipt. Bij, bij de lottoarena.be. We zetten het op radio 2.be, dan zijn ze helemaal mee. Maar je zei net van ja, dat publiek dat verjongt alleen maar bij jou. Ja, niet alleen maar. Nee, nee, nee. Maar <laughs> ik, ik had het echt voor op de Lokerse Feesten, wat een fantastisch tof festival is. En waar ik, wat ook wel typisch is, ik rijd naartoe en ik rijd verkeerd. Ik wil langs het publieksingang. Dat moet je nooit proberen. Nee. En dat was door een opstoppunt, dat kun je niet geloven, van allemaal jonge mensen, zo twintig of zoiets. Ja. Allemaal in mijn kop zijn die allemaal eerste jaar en zo, Weet ik veel wat. Ja. Die maakten hun kleren zelf. En dacht ik dacht, ik, ik heb het al lang door. Dit is het publiek van Pommelin die voor ons speelt en waar oh, ik een grote fan van ben. En wat bleek? Dat was ons publiek ook. Dus er is een overlapping tussen het publiek van Pommelien en van ons. En ik vond het eigenlijk heel tof om, om dat te merken. Dat is, dat, maar het is zo goed om te zien dat er, er is, allez, opvolging dan, het is, meer dan opvolging. Het is dus onwaarschijnlijk ja, ja, gebeuren. De, de, jonge, de, de jonge generation. ...is heel goed bezig, hè? Amai. Dat, dat, dat weten jullie, hè? Ja, ja, ja we zijn, daar zijn we mee mee. Dat is, okay. <lacht> is ons gekomen, Bart. Ja. Dat is vrijdag. Het is vandaag 29 november, de dag dat je hoort op Radio 2... ...dat van Bart Peters ook, dat het dik file is, nat en koud. Ik kom een heel mooie reacties binnen op jouw bijna verjaardag morgen intussen. Ja, Laura, die zegt, beste Bart, ik ben binnenkort ook 65... ...en ik voel me 30, dus het is maar een getalletje. Helemaal. En uh, Frankie zegt, ik word vrolijk van Bart, proficiat, altijd positief... ...heel veel groeten, fijne verjaardag... En dan toch ook over, over de verkeersinformatie. Jempi zegt, ik stel voor dat Bartje voetbalcommentator wordt. Of succesverzeker. Heb oh. jij <laughs> iets kan met alles... voetbal? Ja. Ja, dat is Echt? wel erg, ja. Dus ik, ik kwam van de week Imke wat tegen en die verschoot ook van, oh jij hebt iets met voetbal. Ja, ik wist dat ook niet. Oh, ja, ik wist dat ook niet. <laughs> ik, maar nee, ik ben, geen, ik ben geen grote kenner, totaal niet. Ja? Maar ik kan wel als een koe aan een, een, een trein naar de voetbal zitten kijken. Dat, ja, oké, okay, ja? dat is iets anders. Dus, ja. en, en vooral wanneer het belangrijk wordt, wanneer zo het EK in de buurt komt, ja, en, ja. Oh, hè, wanneer het zo'n beetje lijkt op een, op een Grieks uh, tragedie of blijspel, dat, weet ik niet. Mm -hmm. uh, ik zie dat wel graag. Uh, Oké. Okay. Ik zie dat Weet wel. je bijvoorbeeld die er nu op één staat in de uh, Jubilair Pro League? Ja, ik, ik ken al die dingen niet uit elkaar, maar ik geloof dat anderlicht het uiteindelijk toch een beetje beter is dan toen die staan op twee volgens. Die staan op twee Goed zeg. Goed bezig. Kijk. Mm. Hij is wakker, dames en heren, en heeft een gedacht meegebracht, Bart. Ja. ja. Mijn gedacht. Altijd mijn gedacht. Jongens, wie had dat Is dat echt wel uw gedacht? Bart Peters, was ik jouw gedacht vanmorgen? Jij weet dat zelf niet, hè? ik heb nee, ik een weet het niet. moeten schrijven, hè? Ja, oké. Okay. Charlotte, PD. Nee. Papa, nee. wacht, er staat dat juist. <laughs> oké. Okay. Okay. Er staat: films moeten niet helemaal historisch ja. juist zijn. Ja. Oké. Okay. Mag een horloge dragen in de Romeinse tijd of zo? Nee, nee, nee. Nee, dat, nee, nee, dat, nee. <laughs> dat is erover. Okay. Dat, dat zijn gewoon fouten. Dat, ja. dat is een andere afdeling. Maar er is nu veel te doen over bijvoorbeeld die film over Napoleon van Ridley mm -hmm. Scott, waar dat dus blijkt. Hè? Dus de, de, de historici die zeggen, wacht even. Die, die Marie Antoinette, hè? Ze hebben die haar kop eraf gedaan, maar die had toen geen lang haar, want dat werd al eerst afgeschoren. Ja, dat moet ik, dat moet ik niet weten, dat moet ik niet weten. Of Napoleon heeft niet echt op de piramides van gisteren, die was daar wel in de buurt. Hè. Of bijvoorbeeld de neus van de Sphinx, waar we dat wel allemaal van weten, die is eraf. Die is eraf? Hè. Dat is niet door Napoleon zelf gedaan. Oh. Hey, het antwoord van Ridley Scott, van de grote, fantastische regisseur, tegen de historici die dat zeggen, is gewoon... Hey, Get Alive. Ja, ja. Maar doe niet onnozel. Trouwens, Joaquin Phoenix, hè? De, de, de grote hoofdrolspeler, de fantastische ja, ja. acteur. Je zegt, ik heb mij geïnformeerd, maar ik kwam alleen maar historici tegen die elkaar de neus afbeten. Want die weten het eigenlijk ook allemaal niet. Die waren er ook niet bij, natuurlijk. Maar natuurlijk niet. Dat nee. ja, is een interpretatie. Ja. ja, en ik denk ook bijvoorbeeld een prachtig programma als Het Verhaal van Vlaanderen. In werkelijkheid. Hè, ik, zal, ik ga dat zeggen, op de Groeningenkouter, bij de Guldeur Sporslag, dan was die lieder helemaal niet rond. Zeker niet met die in parken. Maar zeker niet. Maar nee, zeker niet, zeker niet. <laughs> dus films moeten niet historisch helemaal juist zijn. Jouw mening is wel Welkom in de app van Radio 2. En deel ook even jouw favoriete historische fout of, uh, of interpretatie. Dat kan allemaal hier. Goedemorgen. Dit well, is, is Henry. En Shanae Twijf. Even if I had twenty in my hands. Oh baby, I touch it hurts. More than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me.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 ook van overtuigd dat Bart Peters ooit zelf al in een film had gespeeld, maar dus niet. Nee, want dat is heel moeilijk, omdat ik kan mijn Bart Peters moeilijk uitzetten. Dus dan zou ik al onherkenbaar moeten zijn. Ik heb al vaak personages gespeeld, maar eerlijk gezegd, dan zat ik soms wel een tijd in de make-up om bijvoorbeeld de grootmoeder van de duivel te zijn. Ja, ja. Er zijn veel dus... mensen die nog altijd niet weten dat ik meedoe in Kuldersiepke. Ik doe daar zeven rollen in, of zo. Maar ik ben totaal onherkenbaar. Ah, dat wist ik eigenlijk ook niet. En... De met drie benen. En, en de hertog van Alsdanië en al dat soort personages. Maar ik had dan zelf gezegd, ik vind het niet erg om om vier uur morgens in de make-up te gaan zitten. Huh? Dat is mijn enige manier om onherkenbaar te zijn. Dus jij... Ja, jij, zonder jou was er geen Kulderzipke eigenlijk. Uh, nee, zonder Michael Pas was er geen Kul Kulder ook al. Ja. Historisch ook niet helemaal correct Kulder maar dat is, uh, daar zijn twijfels over waarschijnlijk. Ik, ik denk dat Kulderzipke nooit bestaan heeft dat hij in werkelijkheid Keldertrapken heette. <laughs> dat zou kunnen. Ja, de stelling of het gedacht van Bart Peters was helder. Uh, herhaal nog eens Bart. Ja, films moeten niet helemaal historisch juist zijn. Wim zelf zegt ja en nee, je moet niet mieren neuken Maar de vraag is, waar trek je dan de lijn? Hoe ver ga je daarin? En Carla zegt, ik vind dat het moet kloppen Het is geschiedenis, ook voor onze kleinkinderen Annie is dan helemaal akkoord Het gaat over een film, je moet de ware gebeurtenis niet tonen Ga dan gewoon naar een documentaire kijken Ja En Ilse zegt, ik vind je een fantastische en immabele man Terzijde, even aan het lief, te de te lief. Ilse, voilà. Maar als men zegt dat het een historische film is, moet het correct zijn er is iemand en die heeft daar een heel helder gedacht over. Dat is Maarten Ruimen. Ik ga het zo meteen vertellen. Ja. Het heeft te maken met, uh, met ja, Vlaams erfgoed. En ook met een, ja, toch een historische fout. Over een minuutje nog vijf. Nee, Columbus. Zo geraken wij nooit in Amerika. Nee, Amerika. Ja, mannenke Doe de brug maar terug tozen, hè. Zonder water zou alles anders zijn. Joan for Water beschermt ons kostbaar water... Want mens en natuur hebben water nodig. Nu en in de toekomst. Kijk hoe we dat doen en steun ons op joinforwater.be Zeg, monster van Loch Ness. Wij zien u wel, hè. Joinforwater.be Ga voor geslaagde feesten met de lage prijzen van Lidl. Want tot en met dinsdag drie walnootbroodjes plus drie gratis voor maar 1,65 euro. Mmm, voor bij de kreeftesop. En bij de zalm? Oh ja, en bij de kaasplank. Lidl, voor iedereen die telt. Goeiemorgenmorgen, VRT Radio 2 From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m.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 Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. She asked me how the cat's been.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 the way you play. Jesse van Joshua Keresen. Het is vijf voor half negen. Morgen, morgen, morgen. Bij ons altijd Bart Peters, die uh, daarnet een heel helder gedacht had. Je mag het nog even herhalen. Films moeten niet helemaal historisch juist zijn. Het mooie van Maarten Ruimen, akkoord met het gedacht van Bart. Grootste historische fout of de leukste misschien. Carmen van FC De Kampioen haar hondje leefde wel bijzonder lang. <lacht> Ook zus Dat ding bleef maar leven. Maar is dat een historische film, FC de kampioenen Dat weet ik eigenlijk nog. Daar lopen de meningen uiteen, Bart. Dat is wel een historische reeks. al, hè? Een historische reeks, absoluut. We hebben iemand die het kan weten. Dat is een baron die vooral ook regisseur was van alle ja, Dag Sinterklaas films. En van de En van, van fantastische Vlaamse films als daar zijn. Uh, Niet schieten en Daans en, en zoveel, zoveel. Goedemorgen, baron Stijn Konings. Ja, goedemorgen Bart en Peter, Goedemorgen. Fijn dat we jou even mogen bellen. Zeg maar Stijn, um, wat vind je van het gedacht van Bart? Ja, ik, ik denk dat dat uh, aanleunt bij mijn gevoel, ja. Uh, uh, ik denk dat uh, wanneer uh, natuurlijk naar een documentaire kijken, dan uh, zijn de verwachtingen dat alles heel juist is, maar fictie is fictie. En, ja. en bij, bij, bij wijze van spreken al op voorhand gelogen. Ah, dus. <laughs> dat is een mooie samenvatting van de film en de media in het algemeen al op voorhand gelogen zeg maar, Stijn, je hebt Daans geregisseerd een film van ja. een paar jaar geleden hoe historisch juist was die film? ja, ik denk het, het, het speelt zich af op twee uur en een kwartier dus het leven van Daans was natuurlijk iets langer mm -hmm. um, maar ja, daar is heel veel lijkt op, op wat juist is Um, en ja, daar zijn bijvoorbeeld heel veel dingen in gezegd die, die meteen samenvattingen zijn van hele lange discussies. En af en toe zijn de zaken 100% juist. Um, ik, ik herinner mij dat wij een immense discussie hebben gehad na de, na de première in, op het festival van Venetië met een... Um, een, een, iemand, een vertegenwoordiger van het Vaticaan, ja. die was razend kwaad en we hadden het gelukt dat er een ploeg van de VRT in de buurt was en die hebben dat gefilmd en meteen uitgezonden en die man zei, dit is volledig gelogen uh, en dat ging over een brief die werd voorgelezen en Uiteindelijk was dat het enige in de film wat 100% juist was. Ma. Uh, dus uh, ja, ja, ja. En dan, dus we hebben daar gewacht. Ja, maar er is ook, ik denk, er is een, een bischop die dan zijn ring geeft aan uh, Julian Schoenen. Julian Schoenen, was het, ja? Matthias, Ja. Dus we, veel aspecten natuurlijk die misschien konden kloppen, ja, maar toch niet is, helemaal. Dat is toevallig een grap die. Bij, bij het, het, het bezoeken van de locaties in het Bischoppelijk Paleis in Gent was een, een priester die mij daar vertelde dat daar ooit gebeurd was. Ik zeg, maak dat gebruiken, die anekdote? Ja, ja, zei Dus ik heb dat daar uh, in, in de film verwerkt. Het was natuurlijk niet met Daans gebeurd, maar met een andere mm -hmm. priester. En zo, zo schuiven we de dingen die in elkaar. Uh, maar dat is het, het leuke aan... Uh, uh, aan, aan films maken, is dat het zeker fictie is dat je bij, per definitie zegt, kijk, dit is niet waar. Mm -hmm. hey, maar bij sommige films, bijvoorbeeld bij niet gieten, ...ja, zijn we heel heel kort bij de waarheid gebleven, omdat het zo ernstig en zo dramatisch was. Yeah. En dat heel veel mensen nog leven dat je eigenlijk niet kan veroorloven om, uh, om een loopje mee te nemen. Uh. Dat snap ik, ja. Uh, ja. Maar dus de disclaimer om op voorhand te zeggen van eigenlijk is het allemaal al gelogen, dat lijkt me nog geen slechte. Alhoewel, dat, dat komt er eigenlijk op, hè. Wat, enige, wat is het? Gelijkenis met of toevalligheden? Ja, dat, dat zeggen ze wel eens bij, maar het is de teneur, want dat vind ik eigenlijk een heel goed voorbeeld van zijn. ik herinner me dat nog, hè, uit die film van Dans, dat Julien en die speelt aan de bisschop en Iemand komt zijn ring kussen, want dat, ik doe dat bij Sinterklaas ook, dat is normaal. En dat hem dan zegt: weten je wat, je mocht hem houden. Mag hem dat hebben. heeft je niet tegen Priester ja. Daans gezegd, nee. maar het is wel historisch ooit gebeurd. Ja. Al wel, het is toch super ja. Ja. van Stijn om dat dan gewoon te gebruiken in die film, natuurlijk. Prachtig. Dankjewel, Baron en de regisseur Stijn Konings, om even met ons te bellen. Heel fijne ochtend nog. Ja. Beste Stijn. Ja. Goed. Goed. Murder on the dance, bro. je mag dansen vanmorgen. Something, something, something. I'll Murder on the dance floor. This dance dance was Sophie, Sophie Alex Baxter. Yeah. Mooi. Zo meteen al de Nieuws uit je buurt, het is 1 over half 9, eerst Charlotte. Goedemorgen, leerlingen moeten nog vaak te lang op de bus naar het buitengewoon onderwijs zitten. Zo'n 6% doet er nog altijd langer dan anderhalf uur over. De lijn wil het probleem samen met het onderwijs aanpakken. En Pommelien Thijs is de grootste kanshebber bij de Mias, de Vlaamse muziekprijzen. Ze is 9 keer genomineerd, Meteor is vijf keer genomineerd. 42 artiesten maken kans op een prijs en je kan vanaf nu stemmen via mias.be.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 is dus bij De Groot. Over twee weken overleggen alle Antwerpse ziekenhuizen om de capaciteit overal zo verstandig mogelijk te benutten in de eindejaarsperiode. De Antwerpse politie heeft vier auto's laten wegslepen waarvan de eigenaars voor meer dan 300.000 euro aan openstaande boetes hadden. Het waren auto's van mensen die een link hebben met het drugsmilieu. Met de inbeslagname van de auto's wil de politie de eigenaars financieel pijn doen. De politie ging ook boetes innen bij vier andere mensen uit het drugsmilieu. Zij konden de boetes wel meteen betalen, in totaal voor bijna 6.000 euro.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 Ze zijn uh, gearresteerd in Polen en overgeleverd naar België. En daar werden ze aangehouden door de onderzoeksrichter. En zangeres Pommelien Thijs is maar liefst negen keer genomineerd voor de Mias. Dat zijn de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen die op 24 januari worden uitgereikt in het Sportpaleis in Antwerpen. Pommelien Thijs is genomineerd voor Beste Album, Beste Pop en Beste artiest. Daarnaast zijn ook Meteor en Deus grote kanshebbers met elk vijf nominaties. Het publiek kan nog tot 10 december stemmen op de genomineerde via mias.be. Eerst zwaar bewolkt met winterse buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. Later meer opklaringen, maar in de namiddag blijft er kans op winterse neerslag. Het wordt zo'n 5 graden. Morgen start grijs, in de namiddag vrij zonnig. Meer nieuws uit de Antwerpen lees en hele dag door in de app van 14 Nieuws. Als je ergens in de buurt, in de buurt een tv hebt, VRT1 of live op de app van Radio 2. Ja, kun je de rode strepen zien van de files. Het is nog wel wat, Mona. Vertel ja, eens. Ja, toch wel, hè? uiteindelijk. Op de E313 van Luik naar Lummen sta je bijna één uur in de file tussen Hasselt Zuid en Zolderen Industrie. Daar is een ongeval gebeurd en je kan er moeilijk voorbij. Het verkeer mag er over de pechstrook. Verder richting Antwerpen toch drie kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. Tien minuten tot in Ransd vanaf Oelegem en nog eens tien minuten vanaf Haastonk. Dertig minuten extra bijrekenen op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen Noord en Linkover. Richting Brussel tot twintig minuten aanschuiven, al vanaf Wolvertem op de A12. Verder ook vanaf Semst tussen Tieltwingen en Wiltselen en vanaf Bertem op de E411, 10 minuten bij van Jezus Eik tot het Herman de Broviaduct want daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel een kwartier langzamer rijden van Iteren tot Halle, verder op een half uur bij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier Accordeon rijden van Waterloo tot Groenendaal daar staat een defect voertuig. Verder op een kwartier aanschuiven tussen Wezenbeek en Zaventem, want daar is de linkerrij Stroop dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Kortrijk hinderen in Marken... ...dat komt door een ongeval... ...en in Wallonië verlies je wel meer dan één uur. Dat is op de E40 van Duitsland naar Luik... ...bij Herstal. Platteband, de touring Wegenwachters ...zijn er voor jou 24 uur op 24... ...overal in België.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 Lege batterijen, recycleer ze allemaal. Breng ze dus snel binnen in een b inzamelpunt. B Samen recycleren, beter voor de natuur. En voor ons allemaal. Campagne in samenwerking met de OVAM. Radio 2 nodigt je uit op Vogelvlucht. Oh. De nieuwe animatiefilm van de makers van de Minions en de Super Mario film. Ik wil dat bij de repuite Reis mee met een grappige eendefamilie. Hier gaan we. Op een wervelende vlucht. Waarom zijn we de enige die deze kant op gaan? En kom op zaterdag 10 december naar deze hartverwarmende familie film in Kinepolis, is Antwerpen. Oké, okay, zij zijn onmogelijk. Meer info of win je tickets op radio2.be. Check! Bij Kruidvat maak je CW-fotoboeken van topkwaliteit. Nu, gratis een glanzende reliefopdruk op de kaft bij een CW-fotoboek. De beste plek voor je mooiste kerstcadeau is. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor voordelig. Radio 2, een goeiemorgen, morgen. Jouw Delt voor twee your smile, and you threw me some heat Well, I, I like your style, it was strong but sweet op de VRT-toren schijnen. Hoe schoon is dat, Bart? Dat is een wonderlijk gezicht op echt? deze ochtend. Oh, ik vind het zo geestig. Dat is heel schoon. Ja. Het Verrost was hier ooit te zeggen van Van de Veijden is een poster. Uh, nee, nee, mensen kunnen meekijken in de app. Dat is een echt beeld. We zien de toren live. Films hoeven niet historisch te zijn. <lacht> dat. Bart Peters bij ons. Hoeveel Mia's heb jij intussen gewonnen in je leven al? Zes. Maar, maar altijd wel voor de beste plaats, dat is belangrijk. Ik ben, ja. nooit, ik ben nooit als doorbraak of zo gewonnen. Nee, dat. <laughs> Het blijven de grootste muziekprijzen van ons land. Net bekendgemaakt hoeveel Mia's Pommelien, Thijs kan winnen. Het is straf. Negen? Negen nominaties. Ja, Een Soort straf. Een soort record blijkbaar. Ja, als we kijken, Deus heeft ooit eens negen nominaties gehad in 2008. Stromae ook negen in 2022. En hij heeft ook ooit eens acht nominaties gehad die hij dan allemaal kon verzilveren. Dus wow. het is ook allemaal acht in 2013. Dat wordt mooi. Nee. Meteor kan er vijf winnen. Gustave ook goed. Die kan er ook vier winnen. Veel goede muziek van bij ons. Goedemorgen, ja. En luister en kijk op de app van Radio 2 en ook live op 14, want uh, daar is ze gewoon. Goedemorgen, dag Pommelien Thijs. Goedemorgen, hallo. Oh, kijk, en ze zit er zo bescheiden bij. Maar negen, hè Pommelien? Negen nominaties. Ja, ik vind het ook een beetje werk. Ik, ik ben ook nog een beetje aan het bekomen als ik hier leerlijk ben. Ik, ben, uh, ik vind het ongelooflijk cool. Dat zal wel. Ja, je hebt er vorig jaar ook een, een pak gewonnen, um, vijf waren er, dacht ik, vorig jaar. Ik heb er drie gewonnen drie. van de vijf nominaties. Dat ja. was drie van de vijf. Maar vooral, ik weet dat die, die zijn door je kartonnen zak gescheurd. Waar staan die intussen, die Mia's? <laughs> dat is juist. Um, eentje staat bij mijn grootouders, eentje staat bij mijn manager en eentje staat bij mij op het toilet. Dat, dat is ook een mooie plek. Waar staan die van jou, Bart? Bij mijn broer en een paar ook bij onze oudste dochter. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, goedemorgen Pommelien. Hé, hey, Bart. Hallo. Ja, waar zat jij toen jij de leeftijd van Pommelien had, Bart? Dan was ik net begonnen, dus ik herken heel goed wat er nu gebeurt, dat, dat, daar komt er veel op je af. Hè. Uh -huh. Dat was ik net doorgebroken op de tv. Nog niet in de muziek. En dan pas twee jaar later ook in Nederland. En ik ben een laadbloeier, want ik ben in de, in de muziek pas echt succesvol geworden op mijn 28ste. Ja, dat is vrij laat. Tegen want... heeft Pomeline al twaalf platen gemaakt. Ja, uh, wel, het is dat, ja. Zeg, in welke categorie wil je absoluut een Mia winnen? Oh, ik vind het album wel een heel mooi. Dat is zoiets waar je met een heel team ook heel lang aan hebt zitten werken en, en zelf zo heel intiem mee bezig bent geweest. Dus ik denk dat ik het album misschien wel het speciaalste vind. Mm -hmm. Maar het is een jaar geweest, niet normaal. Zomer heeft ook gewonnen. Dat album, het einde van Like Me, moeten we ook even vermelden. Wat wordt 2024 voor jou? 2024? Ik weet het niet. Ik denk een beetje van hetzelfde, maar, maar heel anders ook weer. Uh, ik ben vooral heel erg blijven schrijven, na het album ook. Uh, dus er komt zeker nog veel muziek aan. Uh, maar misschien ook nog acteren. Dus Het gaat een beetje een jaar zijn. Um Zoals het vorige hoop ik, omdat het natuurlijk een heel fijn jaar was voor mij. Maar, maar ze zijn natuurlijk nooit, nooit twee jaar dezelfde. Dus ik, ik, ik ben ook benieuwd. Ik vind het ook wel die. Ik kato had het er laten afkopen. Het is een grote kerstcadeau. Ja, een tweede reeks van Knokoff komt er ook aan. Heb je dat gezien, Bart? Fantastisch. Wow, man. Fantastisch. Ja. Maar in, in dat verhaal ook, wat kan die Pommelien niet? Dat is toch onwaarschijnlijk? Dat is <laughs> Dat is de whole package. Ik ben ook. Pommelien altijd onder de indruk, als ik een foto zie en ik weet dat jij dat allemaal zelf doet van jou, dat is altijd met van die outfits die je zelf verzonnen hebt, maar dat spreekt zo tot mijn verbeelding, met dan zo een kwakske op je of een jasje van sigarettenpeukjes en zo, dat ik denk, hoe blijf je het verzinnen? Ik stel voor dat Pommelien Thijs iets ontwerpt voor jouw verjaardag volgend jaar in de Lotto Arena. Hoe goed zou dat ah, zijn, Pommelien? Het ding is natuurlijk, Pommelien staat met alles. Dat is ook een geweldig voorbeeld. Ja. Mag jij ook, smijtend wel naar u aan zijn opmorgen? Wat is dat nu allemaal? Zeg Pommelien, wat denk je ervan? En ja, samen met Bart Peters een duetje doen. Oh, ik vind Bart Peters fantastisch. Daar heb ik altijd aan gevonden. Ik ben uh, samen met mijn gezin, ik heb het al eens verteld, mijn, mijn grootste, um, hoe zeg je, het beste dat ik ooit al heb gedaan in de ogen van mijn gezin, was toen dat ik Bart Peters had ontmoet. Toen waren ze echt laagend, um, omdat mijn zoon Bart Peters van, thuis zijn. Kijk, volgend jaar is zijn verjaardag en morgen ook eigenlijk. Denk er toch eens over na. Lijkt me een goede voor 2024, <lacht> voor een zomerhit bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Pommelin Thijs, als je die live wil zien, woensdag 24 januari in het Sportpaleis, haal je kaarten, kan op radio2.be Pommelin.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 Nu of nooit weer zo. Dus oh. So if you go, you is it better here. Of better that you have.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 up van de Fon En wel wij ook, want Bart Peter is hier. Bart Peters, Nicole Lambrechts uit de Heist om de Berg, die wou je nog iets vertellen. Nicole, goedemorgen. Hey, goedemorgen, dag allemaal. Wat wil je vertellen aan Bart? ja ik, ik heb, heb ja, goedemorgen ik heb zoveel respect zoveel bewondering voor Bart uh, die brengt geen liedjes die brengt gewoon verhalen en ja het ontroert het is leuk het is het is, uh, het is ja ik hou ervan. ja je kan dat allemaal meemaken ik... volgend jaar ga je kaarten kopen morgen of ah. morgen uh, ja, het is ja. nog een twijfelgeval. Uh, ik hou niet zo van, van veel volk, dus ah. uh, krijg ik het een beetje benauwd en... Uh dat is nogal moeilijk. ligt moeilijk voor mij. Je wordt daar opgenomen in, in een vriendelijke massa. Je hebt daar echt het gevoel dat je daar alleen staat, maar toch met heel veel mensen. En je moet niet ja. bang zijn. Bart Peters bijten. Nee. nee, dat weet ik wel. Een hele zachte man, denk ik. Dankjewel, Nicole. Ja, trouwens, ja. over die verhalen gesproken. Je zei er net: het verhaal van Brood voor Morgen vroeg, ik had het ook niet door. Ja, dat is eigenlijk nogal een, een donker liedje. Dat, uh -huh. leek dat ik toen al wist wat er ging gebeuren. In Oekraïne of, of met, met Hamas en Israël enzovoort. D dat is, ja, dat is eigenlijk donker. Dat uh, de waanzin het wind van het verstand en dat er een oceaan van woelig water voor de boeg ligt. En toch is het een swingend liedje. het is waanzin. Uh -huh. Het is zo goed gedaan. We gaan nog eens spelen. Oké. Okay. Ik vind dat het kan. Okay. Hoppla. Speel jij zelf die viool? Nee, ik ben de gitarist. Ja. Oké. Okay. <lacht> <lacht> maar luister nu eens <lacht> nog eens extra naar de tekst. Het klopt zo hard. Hè. Goedemorgen.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 Vroeger... Tot een zielig hoop je graag. Dan zeg ik dat is spijtig, maar ik heb wel een brood in huis En stel dat ik zou weten wat de schade klein bedroeg, dan zeg ik dat kan zijn, maar we hebben brood. Brood voor morgen vroeg, waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee. zoals je het nooit meer vergeten. Bart Peters, volgend jaar dus jouw feest in de Lotto Arena. Dankjewel, Bart. Graag. Ik wil het leuk. En veel plezier. Hey, Benjamin. Als je niks wil missen van Radio 2, dan moet je zeker de Radio 2-app installeren. Elke dag telt voor twee. Je kan hem downloaden via radio2.be slash app. VRT Radio 2. Elke dag telt voor twee.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 dit zijn wij, Solar Power Systems. Wist u dat de stroom uit uw zonnepanelen 1 40ste kost van wat u aan uw leverancier betaalt? 10 euro versus 400 euro per megawatt. Deze maand krijgt u trouwens uw eerste zonnepaneel van ons gratis. Geniet snel van uw stroom aan het goedkoopste tarief, dat van uw eigen zonnepanelen van Solar Power Systems. Kijk snel op sps.be of bel 03 640 39 50.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 Chantal, laten we nog een flesken ontkurken. Kurk is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij Kurkfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 6 december, speciale open deurmaand in Lokeren en Waregem. Adressen en info vind je op kurk.be. Kurkfabriek van Avermaat. Het is bijna 9 uur, dat wil dus zeggen straks Radio 2. Kijk, start met misschien wel jouw plaatjes in... Laat me weten wat je wil hebben in de app van Radio 2... Faith